Goedemorgen. Vanaf vandaag kunnen dronken bestuurders sneller hun rijbewijs verliezen voor 15 dagen. Dat gebeurt nu al met 1,2 promille alcohol in het bloed. Tot nu toe was dat anderhalve promille. Het Verkeersveiligheidsinstituut Vias is tevreden over die verlaging, zegt Stef Willems. Mensen die 1,2 promille gedronken hebben, ja, die hebben veel te veel gedronken. Vroeger was de sanctie, een tijdelijke inhouding van het rijbewijs, van 6 uur. Nu wordt dat verplicht een intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen. Maar voor alle duidelijkheid, de wettelijke alcohollimiet die blijft nog steeds op 0,5 promille. In de Hoge Venen zal een helikopter vanmorgen opnieuw controleren of de natuur er nog brandt. Sinds maandagavond is daar meer dan 170 hectare veengebied verwoest. Gisteravond werden een aantal brandhaarden opgemerkt en die werden geblust. In alle Vlaamse provincies geldt vanaf vandaag trouwens code geel voor de droogte. Kringloopwinkels verkopen al maar meer tweedehands elektrotoestellen. Vorig jaar werden meer dan 400.000 apparaten gerecupereerd, en dat is de helft meer dan in 2021. 2021. Recupel zamelt en recycleert toestellen in. Vooral kleine huishoudapparaten zijn populair en er is meer aanbod en de kwaliteit is ook beter, zegt Stijn onbelets van Recupel. Het aanbod in de kringloopwinkels neemt toe, dat komt ook omdat de toestroom van tweedehands toestellen sterk verbeterd is. We zorgen er samen voor dat er meer toestellen vanuit onze verschillende inzamelpunten ook naar de kringwinkels gaan. Een toestel dat je in een kringloopwinkel koopt, dat is een kwaliteitstoestel. Dat is op voorhand nagekeken, defecten opgespoord en bovendien krijg je er ook nog een jaar garantie op. NFC Sevilla heeft opnieuw de Europa League voetbal gewonnen, al voor de zevende keer. In de finale gisteravond versloeg het AS Roma uit Italië. Het werd 1-1, maar Sevilla won uiteindelijk na strafschoppen. Volgende week woensdag spelen Fiorentina en West Ham United dan de finale van de Conference League. En op zaterdag 10 juni is er de Champions League finale tussen Intermilaan en Manchester City. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, Gent dringt aan op een nationale zwart de lijst voor onruststokers in recreatiedomeinen. En in Sint-Iklaas is een klacht ingediend tegen een man die de beelden van zijn dashcam op sociale media heeft gezet na verkeersagressie tegen hem. Vandaag wordt tijdelijk wat bewolkter, maar het wordt ook wel zonnig bij momenten overdag een graad of 18, 19 en weer een hinderlijke wind uit het noorden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je over een half uur en vind je in de app van VRT Nieuws. Jenny heeft al een goeiemorgen gezegd. Goedemorgen Jenny. En Erika is wakker. En boer Bart ook, die is een beetje in paniek. Goedemorgen Kim. Goedemorgen. Goedemorgen Charlotte. Goedemorgen. Hij is een beetje in paniek, omdat ik zei dat het iets met de regen... Was is niet erg, hè? Hij is niet in paniek. Boeren zijn daar blij mee, hè? Ah ja, er valt goud uit de lucht. Ah. Het gaat heel lang niet regenen. Maar misschien heb je hem blij gemaakt met een dode muis. Dat zou... Jawel, denk ik. Goedemorgen. morgen. Jouw dag begint, Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in, met een laag op je gezicht, hey, hey, hey. Ja, maar wat een dag was het gisteren. Wat een weer. Wat een weer zeg. Heerlijk. Ja, wat heb je gedaan? Gewerkt. Heel de dag binnen gezeten. Ja. Eeg. Ja. Niet even uh, met, met de benen buiten. Nee, ik heb uh, heel de dag meetings gehad binnen. Oh. Ja, ik ben ook een zakenvrouw. Ja, je bent een... ja, dat vergeet je soms een dan. Ja. Self-made woman? Ja, ja. Oh, my. Oké, okay, sorry, ik heb gezwommen. Ja, dank je wel. Ja, buiten zelfs. Ja. Heb je echt gezwommen? Ja. Heb jij thuis een zwembad? Nee. Ik heb een, uh, een goede buurvrouw. Ah, <laughs> aperitiefje erbij? Nee, ik heb me ingehouden. Oh nee, ik heb in de week doen we dat niet. Nee, nee, nee, nee. Jij geswommen, Charlotte? Nee, niet gezwommen. Wel een terrasje gedaan. Kijk, ah. ja. Sorry dat we even lekker gemaakt hebben. Ja. Uh, we beginnen met de regen vandaag. Sorry, Atise. Ja, het, uh, het zijn gelukkig venten. Komt allemaal goed. Ja. ja. Hallo weer. Ziezo. Come on I it Goedemorgen. Hey, hey, hey. Goeiemorgen, morgen. Je donderdag begint. Goeie zaak, verlopen nog geen enkele file. Hou we zo, hè. Hou zo. Het is vandaag donderdag 1 juni. Bam, een nieuwe maand. De dag ook dat je hoorde op Radio 2 dat sattenchauffeurs chauffeurs sneller een rijbewijs gaan kwijtraken. Geen blote benendag, wel nog veel zon. Een graad of 19, 20. Dus ook goed, hè. Prima. Oh, bah ja. Vandaag vooral gezellig bezoek van Niels de Stadsbader en Kenny B. Die hebben misschien wel de zomerhit van dit jaar gemaakt. En ja, hebben we wel iets ontdekt. O, oh, dat is niet goed, hè? Ja, geen goede punten. Ik heb het gekregen van Niels, ah, Ja, dat, niet. Ja, ja. Ik vind het ook een beetje een gemiste kans. Ik had het fijn gevonden, Niels D. en Kenny B. Ja? Klinkt is? toch beter? Ik zou het meenemen. Zo we de... kunnen we het voorstellen. Laat jij je auto een maand thuis, Charlotte? O, oh, dat wordt moeilijk dan. Dan weet ik niet hoe ik hier zou geraken om vijf uur. Ja, vandaag okay. begint 30 dagen minder wagen. Voor de goede zaak. Yes? Nee, nee, nee, nee. Het gaat niet gebeuren. Boer Bart uit hier, Goedemorgen, boer. Bart. Goedemorgen, allemaal. <laughs> ja, ik dacht, even een beetje raar, natuurlijk. Zeg, boer Bart, jij bent op dit moment al bezig. Maak ons gek. Beschrijf wat je aan het doen bent. Ja, ik ben dus landbouwer. En uh, vorig vroeg is het een beetje douw, is nog een beetje bochtig. En dan is het ideaal om, uh, om te sproeien. Oké, okay, wie besproeien? Of wat besproeien? Uh, de Chicorij. Chicorij. Witloof. Ja, dus. Dat nee, ja. is niet echt de witloof, maar dat is ooit dan. Zeg maar waarvoor. Want in de oorlog, toen gebruikten ze Chicorij om een soort koffie van te maken. Waarvoor gebruiken ze ja. dat tegenwoordig nog? Ja, ze doen daar iets in de schijnt. Ah. Oh, oké. Okay. Ja. Schijnt. Uit, op de vergadering hebben we eens gevraagd aan die man. Hij waarom gebruikt. We eigenlijk? En toen zijn ze dat daar een potje van baby woning. Op de vergadering. Ja, ja, oh ja we moeten een heel op vergadering gaan, hè? Ja, ja. Ja, maar god, het, het klinkt allemaal zeer geheimzinnig. En ook zelf zelfmeetmannen, hè, die bouwers. Ah, duidelijk, ja. Goed, boer Bart. Voorlopig geen regen. Dus, sorry jongen. Ja, sorry, ja. ik prettig, prettig. Zo is hij. Hij lokt de mensen dan met. en, en dan is het niks. Ja. Typisch. Ja, ja, erg hè? Ja, ik ja. weet het. Sorry hoor. Dat zometeen regent. Ja. Boer zometeen regent. onder controle. Het regent wel, het regent wel de Vlaamse sterren, want Niels de stadsbader komt. Wat denk je daarvan? Heel goed, heel goed. Ah, Doe hem okay. de groeten. Doe ik! De groeten van vind vind ik Goed, goed hè? Doe we. Het is 12 bijna 13 over 6. Dit is Deepesh mode. Goedemorgen. nog even op de reuzegommers hebben. Het proces Sandadia. Is het oké okay dat de veroordeelde reuzegommers hun naam op het internet kunnen zien? Dat verhaal horen je over anderhalf minuut. Heb je ook vragen over jouw belastingaangifte? Deze week helpen de inspecteur en VRT Nieuws je op weg. Moet je voor een overledene nog een aangifte invullen? En kan je de successierechten aftrekken? Wat zijn de fiscale gevolgen van samenwonen, scheiden en kinderen of ouders ten laste? En kan je onbeperkt tweedehand spullen verkopen zonder belast te worden? Al jullie vragen leg ik voor aan testaankoop en aan onze boekhouders. Straks bij de inspecteur. Wil je nog meer info? Je vindt alles over jouw belastingaangifte in de app van VRT Nieuws. En morgen en zaterdag kan je een hele dag terecht met al jouw vragen in ons callcenter. Wordt ook eens wakker met... Bijvoorbeeld in de Algarve. Boek nu je unieke vakantie weg van de massa op elizawazer.be. I, I can feel the mm. Alles voor een spetterende zomer vind je bij Bol.com. De winkel van Zomerspetters.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 Wanneer het water je uitnodigt voor een frisse duik. Het groen wacht om ontdekt te worden. En je met elkaar geniet van een drankje op je terras. Beleef meer zomer bij Centerparks. Kijk op centerparks.be. Goedemorgen, morgen. Tuurlijk wel. 18 over 6. Gisela Vonker is ook al wakker. Goedemorgen, morgen, Peter en Kim. Goedemorgen. En goedemorgen, Charlotte ook. Goedemorgen. Ja, want uh, er is toch iets, uh, iets geks. We waren er gisteren nog over bezig. Eigenlijk de hele week al. Over de reuzegomers. Er is die uitspraak geweest over de dood van Sandadia. Eindelijk, de jongen is gestorven aan een studenten doop tenminste, die compleet uit de hand is gelopen van Reuzegom. Wat is er nu gebeurd? Er zijn namen bekendgemaakt van die Reuzegomers op het internet. Wat is het verhaal? De veroordeelden die kregen geen celstraf. Hè? Er werden werkstraffen en boetes opgelegd vrijdag. En er kwam heel wat reactie op die uitspraak. Vooral op sociale media. En sommige mensen vinden de straf te klein. Hmm. En het is maar al maar meer aan het rollen gegaan de voorbije dagen. Nu, die namen van die Reuzegomers die veroordeeld zijn, die circuleerden wel al langer op het internet. Maar nu is er iemand die daar nog meer aandacht opgevestigd heeft, de populaire YouTuber Acid. Hij heeft via een filmpje vijf namen echt bekend gemaakt van reuzegom leden die daar iets zouden mee te maken hebben, al dan niet ja of nee. Maar de advocaten van die reuzegommers die reageren nu natuurlijk wel heel verbaasd omdat iedereen daar heel omzichtig mee omgegaan is met al die namen. Uh -huh. Veel media hebben ervoor gekozen om ze gewoon niet te publiceren. Uh -huh. En nu doet Acid dat, dus is die privacy wel geschonden natuurlijk, hè. Walter Damen, die de advocaat is van een van de reuzegommers, die was gisteren te gast in Laat op VRT1. En hij vindt dat wel een heel zorgwekkende evolutie dat mensen nu eigenlijk ja, wat voor rechter lijken te spelen op die manier. Ja. Wij vinden van een proces dat we niet kennen, dat we enkel kennen vanuit de media, dat we niet geproefd en gevoeld hebben, dat daar een onrechtvaardigheid is gebeurd en we gaan nog een stap verder, we schreven dat uit, heb ik geen probleem mee, maar we gaan er zelf voor zorgen dat we eigenlijk zelf een rechter spelen en we gaan op die manier eigenlijk die namen bekendmaken en we gaan ervoor zorgen dat die mensen eigenlijk achtervolgd worden voor de rest van hun dagen. Tja, wat vinden we daarvan? Hm, ik vind het een heel moeilijke. Wat is ook... Um... De insteek van, van, van die persoon, van die YouTuber, is het voor aandacht? Of is het echt om iets aan de kaak te stellen? Of is het om... Een combinatie van... Ja, wat, wat, wat is de bedoeling? En inderdaad, als je het dossier niet volledig kent, lijkt het mij wel gevaarlijk. Het is wel zo, uh, zonder wie dan ook te veroordelen. Bij de meeste veroordelingen, als iemand veroordeeld is, dan wordt die naam daarna eigenlijk bijna meteen in de krant gezet. Met foto ja. en naam. En bij dit proces is dat niet gebeurd. Ja, dat is vreemd. Is dat opvallend, is, ja. Dat is toch opvallend? Maar ik heb gehoord, maar ik weet ook niet, Charlotte, of dat, dat waar is of niet, dat er ook bepaalde namen verkeerd zouden zijn. Ja, en dat is wel heel lastig dan natuurlijk. Ja, ja dan gaan die, die dus mensen... Dus het is dat wat ja, ik zeg als je het, is het laster, niet volledig maar. weet of kent... Mm -hmm. ja, ja. Vandaar deze is een combinatie uit een soort verontwaardiging waarschijnlijk van Dat kan toch niet, de uh -huh. jonge mensen. En dat dan aan de andere ik. kant dan heel veel aandacht krijgen, uiteraard. Ja, ja dat is ace. daar ben ik gewoon een beetje bang voor. Zo werd die natuurlijk. Ja. De mensen die het echt willen weten, die zijn er dan naar op zoek gegaan. En anders zullen ze iets hebben van, weet je, laat het. En ook dit zal, zal weer overwaaien waarschijnlijk. Maar voer voor veel discussie. We moeten even naar de insecten, lieve mensen. Klein probleempje. Eén op de drie insecten. Als je nu drie vliegen hebt, drie soorten vliegen rond jou. één daarvan gaat verdwijnen. Wat is er aan het gebeuren, Charlotte? De laatste vijftig jaar is het aantal insecten zelfs gehalveerd. En dat is een ramp voor de natuur, want we hebben insecten nodig. Hè. We vinden hen soms vervelend, van die dikke bromvliegen. Uh, maar die vliegen die kunnen ook planten bestuiven. Bijen zijn ook heel nuttig bijvoorbeeld. Ze kunnen ook voedsel zijn voor andere dieren. Uh, ze kunnen van alles opruimen voor ons. Dus Natuurpunt uh, slaat nu eigenlijk alarm. En heeft een campagne, niet meppen, maar wel... Appen. Herhaal. Niet meppen, wel appen. Mooi. S slaat Slaatalarm. Ja. Ja, wat moet, wat moet je dan doen? Je mag ze dus niet doodmaken. Dus niet op meppen, maar appen. En wat moet je dan appen? Een foto van die vlieg. Als het je lukt om er een te ja, maken. Ja, Tenminste, <lacht> ja. Tenminste. Even poseren. Mooi lachen. Ja, mooi zitten voor de camera. En dan kun je laten weten waar de beestjes zitten. Die app heet Obsidentify. En dan neem je dus een foto van bijvoorbeeld de kever in je tuin... Of of, of ja, de bromvlieg. En dan uh, weet je meteen ook welke het is. Dus dan kan je ook zien of het, uh, ja, welke soort uh, insect. Ja, vliegen gaan er toch altijd aan, hoor. Ja, je hebt ook insectenzomer.be. Uh -huh. Daar kun je ook laten weten wat je gezien hebt. Goh. Jij mept ze dood, met die crocs van jou. <lacht> ja, oh, ja, ook al gedaan. Maar uh, ik heb zo'n um, zo vliegenmepper die iets groter is ook. Zodat je ze zeker hebt. Ja, ja. Alleen spinnen zet ik buiten... Maar vliegen die gaan er echt aan. Dat vind ik echt lastig. Ja, muggen. Muggen. muggen. Oh, ja. Die gaan er aan, toch? En vooral als je zo'n mug hebt die helemaal volgezogen is. Dat is echt zo... Pff, een hele rode vlek. Ja, maar dan ben je blij. Want dan denk je, ja, jij hebt mij gehad, maar nu heb ik jou. Ja, maar dus uh, ja, vliegen die, die gaan... Nee, maar ik, pro, ik probeer echt wel zelfs ook vliegen. Dan doe ik zo de raam heel ver open. En dan maak ik uh, heel grote bewegingen. En dan probeer ik ze naar de raam te leiden. Bij zo'n eentje? Oké, okay, ja? die echt... Ja. Uh, Wapperend. Ik probeer dat wel. Nu, als het echt van die heel domme vliegen zijn die het dan nog niet snappen, dan heb ik wel mijn best gedaan. Ja, dan. Maar goed. Zou, zou er inderdaad ook intelligente vliegen en, en domme vliegen zijn? Ja, maar ik vind het altijd zo dom. Dan denk ik, ik probeer u te helpen. Ja. Vlieg dan niet de andere kant uit. Ik maar ik denk maar dat ja, nee. die daar niet mee bezig zijn. Nee, dat is duidelijk. Maar goed, even naar jou, lieve luisteraar. Uh, map je ze dood? Of zet je ze buiten. Je mag eerlijk zijn. En ook als je nog een mening hebt over Reuzegom, ook die mag je delen in de app van Radio 2. Goedemorgen. Radio 2. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. En gitarre erbij op woensdag. Pak tomvag vandaag. He. Dit is Remo en meisjes.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 I'm here alone Just dancing with my eyes closed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 Ja, ja, ja. Eyes Closed van Ed Sheeran. Zo meteen alle nieuws uit jouw buurt. Eerst... Exact half zeven, Charlotte Crowe. Goedemorgen. Vanaf vandaag kunnen dronken bestuurders sneller hun rijbewijs verliezen voor twee weken. Dat gebeurt vanaf nu al met 1,2 promille alcohol in het bloed. Tot nu toe was dat 1,5 promille. En in de Hoge Venen zal een helikopter vanmorgen opnieuw controleren of de natuur er nog brandt. Sinds maandagavond is daar meer dan 170 hectare veengebied verwoest. En gisteravond werden er nog een aantal brandhaarden geblust. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van der Riese. De Gentse schepen, Sofie Brakke, wil dat er federaal werk wordt gemaakt... van een zwarte lijst voor amokmakers in de recreatiedomeinen. Het voorbije weekend had een groep jongeren voor overlast gezorgd... in Gent in de Blaarmeerse, maar voor een zwarte lijst daar... is er op dit moment geen wettelijke basis. Gent gaat nu overleggen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde. De provincie doet dat wel en beweert daar ook een juridische basis voor te hebben... maar dat wordt heel stevig in twijfel getrokken. Dus net om die onduidelijkheid uit de weg te remmen vinden we dat eigenlijk de federale overheid en minister Verlinde... Hier toch wel moet tussenkomen, klaarheid moet scheppen. En als die niet kan worden geboden, dan moet er een nieuw wettelijk kader komen om zo'n toegangsverbod mogelijk te maken. Ondertussen moeten bezoekers van provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen, waar je kan zwemmen, hun identiteitskaart wel al tonen aan de ingang. Drie jongeren van 15 uit Sint-Martenslatum zijn opgepakt nadat ze vorige week in Blankenbergen mensen hadden bedreigd met een vuurwapen. Tot tweemaal toe in dezelfde nacht in twee verschillende straten. Ze bedreigden toevallige passanten en waren uit op geld. De drie worden verdacht van diefstal met geweld en staan nu ter beschikking van de jeugdrechter in Oost-Vlaanderen. In Sint-Iklaas is een klacht ingediend tegen een man die de beelden van zijn dashcam na verkeersagressie tegen hem op sociale media heeft gezet. De beelden dateren van vorige zomer. Volgens de man werd hij de pas afgesneden achtervolgd en was er ook sprake van verbale agressie. Zijn dashcam, een cameraatje in zijn auto, in zijn, in zijn auto registreerde alles. Hij overhandigde dat naar eigen zeggen aan de politie. Maar na acht maanden was er nog geen resultaat dus gooide hij dan maar de beelden op sociale media in de hoop de dader te kunnen achterhalen, maar uh, nu heeft hij zelf dus een klacht aan zijn broek, omdat hij het portretrecht zogezegd zou geschonden hebben. En in Oostakker bij Gent zijn buurtbewoners een petitie gestart om het stuk bos naast de Lourdesgrot weer publiek toegankelijk te maken. Het Loerdesbos is in privéhanden en was al sinds de jaren zeventig open voor wandelaars, maar de eigenaar heeft de toegang nu afgesloten, omdat hij niet aansprakelijk wil gesteld worden voor een ongeval als dat er gebeurt. Gens schepen van openbaar groen te bruiken Betreurt Dat Dat is natuurlijk zeer jammer, want het is onze bedoeling om dat bosnet publiek toegankelijk te kunnen houden. De overeenkomst die er vroeger was tussen de stad en de eigenaars, waarbij door de groendienst dat bos werd onderhouden, is door de eigenaars zelf opgezegd in 2017. En de gesprekken om het bos aan te kopen, die zijn nog lopend. De stad wil nu eerst onderhandelen. Als dat niet lukt, dan volgt er een onteigeningsprocedure. Want het bos staat in een groen plan van de stad Gent. Vandaag blijft het droog weer. De ochtend is wel wat bewolkt. Nadien opklaringen en zonniger weer. Maximaal 18, 19 graden met een koele wind erbij. Morgen verloopt gelijkaardig. Qua weer in het weekend wordt het weer blote benen weer. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws. Hagen ah, volledig weekend blote benen dag, stel je voor. Boah, Mona, het bleef heel rustig. Hoe is het intussen? Uh, het begint toch wel een klein beetje uh, op te lopen, de files. Dus op de Antwerpsring naar Gent vertraag je een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Weer richting Antwerpen wil die schuift nu al tien minuten aan vanaf Massenhoven. Richting Brussel hetzelfde, tien minuten vanaf Afligem. En op de binnenring rond Brussel schuif je aan van Groot-Bijgaarden tot Injetten. Gaan we lekker in de file staan over een uurtje? Dan komen Niels de stadsbader en Kenny B. Artiesten waarvan Kim zegt. Eigenlijk zou het beter zijn mochten ze... Een Niels D en een Kenny B heten.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 Dit wordt een heel mooi moment. Het is zes over half zeven. Het is nog vroeg en je denkt van, ah, het lukt niet goed vandaag. Zet de app van Radio 2 op, of VRT1, want Kim gaat dansen. Dat weet ik nog niet, als ik het voel. Jij wou de song? Ja, ik, ik had zin in de Backstreet Boys, Everybody. Ah, wel, speciaal voor everybody. jou. Everybody. De rest <laughs> van de wereld. Zet hem luid, zet hem hard en kijk mee. Yo, Kom maar. Yo, je geteld voor twee. Goedemorgen, ja. Peter en Kim. Radio 2. je van God. Het is vertrokken, dames en heren. Go, ladies and gentlepeople. Het is mijn plek. Nog rustig, ik zit nog neer. Nee, All right. nog maar de opwarming. Maar ze uh, komt de ontploffing. Right. Ja, de ontploffing komt ook. Wat is jouw Wat is Sorry. Ja, dus weg.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 Prachtig gedanst. Echt waar. Goed gedaan. Gaat het nog? Ja, zeker. Dat was pittig. Het is 20 voor 7 intussen. Goedemorgen, lieve mensen. Belangrijk morgen tussen half acht en acht. Groot historisch nieuws. Ja. Bijna zo historisch als het feit dat ze nu vragen om insecten, om daar een foto van te nemen, door te appen, in plaats dat je ze doodslaat. We hebben het even aan jou gevraagd. Wat kwam er allemaal binnen? Mirjam zegt, ja, ik ben team Kim, ik geef ze wel de kans om do door het raam open te zetten, om weg te vliegen, maar die kans is beperkt in tijd. Ah, dus zo, ze moeten snel zijn. Uh, Mirja, een andere Mirjam, Mirjam van den Broek, die zegt, ik uh, map ze niet dood, maar ik fotografeer ze. Supermooi. Ja, het kan heel mooi zijn. Voordat je ze dan uh, doodmet. Ja. Linda Rutte zegt, ik hoef geen van beide te doen, want ik heb katten. Als een vlieg of andere insecten binnenkomen, dan hebben ze hun eigen doodvonnis getekend. Nou, goedemorgen, Philip de vleeschouwer uit Lovendigem. Ja, goedemorgen Peter. Ja. We gaan nog ik iets bijleren. Uh, ik, ik, ik woon ondertussen uh, in Gent. Ah, maar okay. vroeger ah, ja. in Lovendigem. Ja. Ja. En u bent van Warschoten, hey, dacht ik? Ja, ik ben van uh, Warschot, ja. Eh, well, euh, zeggen ze dat ook een, een manenscheider die in een bron vliegt? Ja, we zeggen dan een moinescheider. Inderdaad. Een moinescheider. Ja, voilà, om, voilà. omdat die, die kunnen echt wel een maan kakken ook. Hè, dat is niet normaal. Is echt heel fijn. Eh, well, ja, ja. ja, ik weet niet van waar het komt, maar ja, wij zijn een eh, well, ja, om als, dat die, als die iets achterlaten, is dat echt behoorlijk indrukwekkend. Vandaar. Ah, een <laughs> <Le, vandaar. laughs> <Le> moinescheider. <laughs> wat, wat doe jij met de moinescheiders, Filip? Euh, hem, maar met iets. Want als je dat met je hand doet, blijft er altijd iets aan de hand ah ja. Ach, ja, ja. Ja. Ah. ah ja? Ja, ja. Jammer. Zeker, zeker bij de morgenschrijving. Ja, ja, ja. Niet dat is, doen, echt, niet doen. Dat is echt een, uh, dat is een volledige maaltijd die je dan uh, aan je hand hebt. Lief, dankjewel. Geniet van de ochtend. Bedankt. Goedemorgen, Goedemorgen. bedankt. Ja, jongens. Oh, we moeten even naar Heisten, op den Bergen ook, in Schriek, provincie Antwerpen. Daar wonen heel sterke mensen. Want tegenwoordig luiden ze de klokken daar met de hand. Charlotte, wat is er aan het gebeuren? Omdat het automatisch mechanisme van de kerkklokken in de sint jan baptistkerk helemaal kapot is sinds kort. Dus ja, ze moeten met de hand opnieuw de klokken luiden. De kerk is wel helemaal gerenoveerd in 2016, maar er was geen geld meer om het automatisch mechanisme te herstellen. En ja, het heeft een paar jaar gewerkt, maar het is dus helemaal kapot nu. En daarom heeft de kerkfabriek van Schriek beslist om met de hand terug te gaan slingeren. Uh, de klokken. En, is, maar is dat dan elk uur? Nee, enkel bij misvieringen, een trouw, een begrafenis. Ah, nee. Dan, als het echt plechtig is, dan doen ze het. Uh, maar op het half uur en het uur tikt de klok één keer. En dat gebeurt wel met een automatisch hamertje. En dat werkt wel. Nog. Dat kan het. Ja. Nog. En, uh, ja, dus de kerkfabriek in Schriek is nu wel ook op zoek naar vrijwilligers om die klokken te luiden. Ja, dat Want, het, uh, zal wel. Het is zwaar om dat te doen. Eén persoon kan dat niet helemaal alleen doen. Nee. Um, en het is zwaar, zegt Emma Arblaster. Even luisteren. Wel, die kleinste klok, dat lukt nog wel, maar die, die middenste klok, dat we nu juist voor de eerste keer geluid hebben, dat is wel werken, ja. Ik speet ervan. Ja, het zijn gigantische touwen, je gaat er echt hangen. je komt ook even van de grond en dat soort dingen. Wie weet, ja. Dus, ja, indrukwekkend ja. allemaal. In het hijst op den Berg, dus als je denkt van, leuk, wil ik wel doen, bied je aan, het is bij de kerkfabriek waarschijnlijk, ja. Dus uh, links, links, wel, drie, daar. Ja. Dan vraag je nog eens. Wie is dat? Dit is Papa van Ja Prezema. Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken op mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden, en we zitten naast elkaar.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 maar we komen altijd thuis De waarheid die je zocht, maar die je nooit hebt gevonden Ik zoek er ook maar te vergeven, zolang ik leef Papa, ik lijk steeds meer op jou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 Muziek, dat hebben we ook gehad bij Goedemorgen Morgen al. Onder andere van Jaap. Die was er vorige week nog. Ja. Net voor de dag dat André Hazes kwam. Ja, ja dat was hier een invasie van Nederlanders. Jij, uh, ja, ja, maar jij was aan, te, aan het kijken vanmorgen naar André Hazes. Die moet nu voor de rechter komen. Ja, weer al hè. Ja. Maar nu voor iets compleet anders hoor. Ja, omdat um, zijn zoon zou niet naar school zijn geweest voor een vakantie, maar dat mocht niet. Ofwel, dat weet ik niet. Dat zal de re rechter beslissen. Maar in Nederland zijn daar regels over. En Duidelijk. Ja, dan moet het ook wel heel lang geweest dat hij niet naar school is geweest. Ja, er zal ook schoolplicht zijn. Je mag hier ook niet gewoon, als je kind schoolplicht is, op vakantie vertrekken. Tenzij ze het niet weten. Hè. Tenzij. Het is twaalf voor zeven. We moeten naar... Margot van de regio, je kan die ook gewoon zien bij ons in de app van Radio 2. Want ze staat vanmorgen in een molenstraat. Het is een belangrijke molenstraat. Ja. Het is een molenstraat waar iemand woont die jij misschien nog kent. Margot, naar nou, waar ga je precies? Ik ga naar Paul Roeland. Zegt die naam jou iets? Uh, mij zei het niks. Nee, mij ook niet. We hebben nee, hem moeten googlen, misschien... ja. Wel, zijn hit, Ik hield van mijn dorpje zoals het vroeger was. Paul Roeland is eigenlijk een vergeten Vlaamse zanger die ooit een mooie grote hit heeft gescoord. En nu is zij uh, juwelier. Maar hij is nog altijd heel trots op zijn carrière van toen. En hij heeft zelfs iets kei -zot meegemaakt met koningin Fabiola uh, in de tijd. En hij wou me dat heel graag vertellen. Hij heeft mij uh, uitgenodigd bij hem thuis in de Molenstraat in eh, ja. Dat is in Oost-Vlaanderen. Eh, ja, en dat is al ondertussen, denk ik, al mijn elfde molenstraat van de 265 molenstraten in Vlaanderen die ik ga bezoeken. Lekker bezig en het mooie is: het was een luisteraar die het ons getipt heeft in de app van Radio 2. Dus blijf die molenstraat-typen of tips doorsturen. Trouwens, mijn dorpje van Pauw Roeland. Ik even een stukje spelen. Hield van mijn dorpje, zoals het vroeger was. Dat zijn een dikke hit nee. in Een beetje de backstreet boy van, uh, <laughs> van de jaren 70, toch? Dender houdt hem. Je hoort hem over twee uur bij Margot van der Regio. Veel succes, Margot! Margot! Shakira en Wyclef Jean. Zometeen hebben we er ook twee. We hebben niet Shakira en Wyclef Jean, maar wel... Nils D. en Kenny B. En wel op dit moment kun je ze al een beetje zien repeteren in de app van Radio 2. We gaan alles eens stikken meeluisteren hoe het klinkt. Kenny B. en Nils de Stadsbader. Ik ben gevallen voor jou. Roep maar wat je wil. Je mag me alles vragen. Komt goed, hoor. Het zijn die ik voel. Gast, hè? Ja. Oh. Ik vind het een lekker liedje, hè. ik vind het echt een lekker liedje. Liefs voor later, straks hoor je het allemaal. Ze zijn hier vanaf half acht. Ik heb wel nog een eitje te pellen met de mannen. Amai, goedemorgen Bert Hermans uit Aalst. Sorry, Bert Hermans uit Aalst, daar zat je. Bertje. Ja? Had jij een, nog een eitje te pellen met Niels de Stadbader of Kenny B? Uh, nee, dat zeker niet. Misschien met u? Oh, ah, kamerad. Vertel, vertel, vertel. vertel nee, ze, nee, nee. In de grapjes, Peter. Nee, ze. Zeg, jij kent nee, Paul nee. Roeland uit Denterhoutum daar, de zanger die Margot gaat opzoeken. Ja, ik heb Paul Roeland. Ik, ik ben van het nadurige van Kertschen, juist naast Denterhoutum waar Paul woonde, waar zijn zak die zat dus Dat de juwelierstaak. Ja. En hoe, ben, je er, ben je er klant? of? Ja, wij zijn er klant, ja. En onze dochter, onze dochter Shebe, die huwt op 30 september met, uh, met Thomas. Mm -hmm. En uh, Paul had hun ringen ontwerpen, hun trouwringen. Oh, Hoppla. kijk. My. Het is een kleine wereld, zo. van kerks naar ja, uit, Heerlijk. Ja. Geniet ervan. Over twee uur dan, dan zit hij live bij Margot. Zeer benieuwd wat het verhaal is met koningin Fabiola. Wordt heel mooi. Ik, ik, ik weet het, maar ik ga het niet verklappen. Ah, Bert, ja. Bert, niet zeggen, ik, hè, man. Ik zeg niks. Oké. Okay. Tot goed. later. Ja, ah. dank Bert. Goeiemorgen. Ja, da, Ja, maar ja, die mens. Heel maar goed aan de weg. weg. je niet hoor. <laughs> Hallo, ik ben Koen Krukken. Rustig, Koen. Rustig.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 De 7 uur VRT Charlotte Goedemorgen. Rijbewijzen worden vanaf vandaag sneller ingetrokken bij dronken rijden. Tijdens deze lente heeft het al opvallend veel geregend. En Sevilla heeft de Europa League voetbal gewonnen. Vanaf vandaag kunnen dronken bestuurders sneller hun rijbewijs verliezen voor 15 dagen. Dat gebeurt nu al met 1,2 promille alcohol in het bloed. Tot nu toe was dat anderhalve promille. Het verkeersinstituut Vias is tevreden over die verlaging, maar vindt dat het nog strenger mag, zegt Stef Willems. Het is goed dat er een signaal wordt gegeven hè, dat er strenge straffen zijn op rijden onder invloed van alcohol. We moeten zoveel mogelijk mensen overtuigen om niet te rijden en te drinken. En wat ons betreft mag ook nultolerant terug op de tafel gegooid worden, dan is het speelveld voor iedereen heel erg duidelijk, namelijk dat wanneer dat je rijdt met de wagen, dan ga je niks drinken. Fias waarschuwt ook dat in ons land rijden strafbaar is met een alcoholgehalte vanaf een halve promille in het bloed. De Gentse schepen Sofie Brakke wil dat er een zwarte lijst komt voor relschoppers die problemen veroorzaken in recreatiedomeinen. De stad gaat overleggen met minister van Binnenlandse Zaken Verlinde. Want het is juridisch niet vanzelfsprekend om mensen toegang te weigeren op delen van het openbaar domein. Het voorbije weekend had een groep jongeren overlast veroorzaakt in de Blaarmeerse in Gent. Het stadsbestuur neemt al heel wat maatregelen om de veiligheid daar te bewaken, maar wil dus een meer wettelijke basis. De zaak rond de overleden student Sandadia blijft ophef veroorzaken. Gisteren heeft de populaire YouTuber Acet de namen van vier leden van Reuzegom bekendgemaakt. Vorige week zijn achttien leden van die studentenclub veroordeeld voor de dood van Sandadia tijdens een studentendoop. De meeste media hebben hun namen niet bekendgemaakt, maar online circuleren ze wel. Advocaat Walter Dame verdedigde een van de leden van de club. Hij vindt het zorgwekkend dat de mensen zoals ACET met een half miljoen volgers op YouTube... voor rechter gaan spelen. De centrale vraag is in welke maatschappij willen we terechtkomen. Hè? Hierin zegt men eigenlijk, wij voelen die mensen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 Afgelopen lente was uitzonderlijk nat, dat zegt het KMI. Tijdens de lentemaanden viel er een pak meer regen dan normaal... zegt weervrouw Sabine Hagendoorn. We hebben de tweede natste lente sinds 1991 achter de rug. De afgelopen twee weken waren kurkdroog... maar tijdens de maanden maart en april regende het vaak en soms hevig. Als we daar dan nog de maand mei bij tellen... dan krijgen we een totale hoeveelheid neerslag... van 242 liter water per vierkante meter... Toch is het geen record. De lente van 2001 was nog natter. Kringloopwinkels verkopen al maar meer tweedehands elektrotoestellen. Vorig jaar werden meer dan 400.000 apparaten verkocht. En dat is de helft meer dan in 2021. Dat blijkt uit cijfers van Recupel dat de toestellen inzamelt en recycleert. Vooral kleine huishoudtoestellen zijn populair, zegt Stijn Ombelet. Het merendeel van de 400.000 toestellen die in kringloopwinkels verkocht zijn... zijn kleine elektrotoestellen. Dat gaat over huishoudtoestellen zoals een keukenrobot of een microgolf... een haardroger, maar ook een laptop, gsm of een boormachine. Daarnaast ook wel een 10.000 koelkasten... en nog een 5.000 tv's en wasmachines.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 Het was hun tweede wedstrijd in de European Golden League, een toernooi met twaalf landen. De Belgen staan nu gedeeld tweede in hun poelen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, we wachten op een reactie van provinciebestuur Oost-Vlaanderen over de zwarte lijsten in hun recreatiedomeinen, want blijkbaar is er dus nog geen wettelijk kader voor. En er zijn op dit moment 3000 vacatures in de Gense Haven. 60% meer is dat op zes jaar tijd. Het wordt weer zonnig vandaag, in de ochtend nog bewolkt, nadien opklaringen. 18 graden in Oost-Vlaanderen bij een matige noordelijke wind. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half acht en in de app van VRT Nieuws. De problemen op een donderenhoogtend. Mona van het verkeer, vertel eens. Op de Antwerpstring naar Gent. Daar verlies je nu een kwartier van Merksem tot Antwerpen Centrum... door een defecte vrachtwagen op de rechterijstrook. Richting Antwerpen wat aanschuiven tot 20 minuten... vanaf Haastonk en vanaf Massenhoven. Richting Brussel ook eerder een normale ochtendspits... met files tot 25 minuten vanaf Aalst. Verder een kwartier vanaf Vilvoorde... tussen Deeldwingen en Rootslaar. Vanaf Jezus Eik en op de E429 in Halle En op de binnenring rond Brussel... Zo begin je wat aan te schuiven van de grote bijgaarden tot jetten. Lang leven de donderdag. Hij mag erbij hoor. Top zijn klaar in de generation. Peter en Kim. WRT Radio 2. en ik morgens af. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ja, wel. Uh, dat is just. Ik heb een geheim. Vertel. Ik kan het jou nog niet vertellen. Wanneer ga je het vertellen? De, misschien binnenkort. Dat is heel vaag binnenkort. Het heeft met jou te maken. Is er een datum? Ja. Zeg maar. Ik kan het nog niet zeggen. Het is vandaag wel donderdag, 1 juni. Maar ik wil je wel zeggen, je moet je geen zorgen maken. Integendeel. Oh. Ik herhaal... Integendeel. Tegendeel. Ja. Vandaag donderdag 1 juni, de dag dat je hoorde op Radio 2... dat zatte chauffeurs sneller hun rijbewijs kwijtraken. Geen blote benendag, maar we gaan wel nog 20, 21 graden halen met wat zon. Vandaag gezellig bezoek ook van Niels de Stadsbaarder en Kenny B. Die hebben samen misschien wel de zomerhit van 2023 gemaakt. Zou nu moeten blijken. En we gaan dat ook voorspellen... Dat wordt goed, hè? Ja, dat vind ik echt heel leuk. wordt een hele goeie. Die wil je horen tussen half acht en acht. Dan komt Niels en komt Kenny B naar hier. En dit is een... Ja, het begint slecht, het verhaal, uit Sint-Iklaas. Maar het eindigt zeer goed. Er zijn mooie mensen op deze planeet. Want er is iemand, een anonieme weldoener, heeft iets zo moois gedaan. Een energiefactuur van een koppel uit Sint-Iklaas betaald. In Oost-Vlaanderen van... 17.000 euro Charlotte van het Nieuws, vertel ons alles Hoe kom je aan 17.000 euro? Dat is wat we ons meteen afvragen In negen maanden tijd hebben ze bijna 10.000 kilowattuur aan elektriciteit En 26.000 kilowattuur aan gas verbruikt En dat is dus goed voor die 17.000 euro En het koppel heeft eigenlijk geen idee hoe dat is kunnen gebeuren Ze hebben het huis nog maar een jaar geleden gekocht En ze zeggen dat ze op hun verbruik hebben gelet Dat ze in de winter zelfs koud hadden de energieleverancier zegt dat de meterstanden juist genoteerd werden. En bij VTM Nieuws vertelde dat koppel daarover... dat ze niet wisten hoe ze die rekening van 17.000 euro zouden moeten betalen. Een beetje later na die uitzending kregen ze een berichtje op Facebook. Er was een anonieme weldoener. En die heeft die 17.000 euro gestort. Hallo. Echt? Hallo. Dat vind ik straf. Maar hoe lief. maar? Oh ja. ja. Ja, nu wil ik zo echt weten wie dat is. Eén, dat natuurlijk. Die zal, je nooit, ja, die zal zich nooit bekendmaken. Maar vooral 17.000 euro. Hoe kan dat? Ja, nu gaan ze toch moeten zoeken hoe dat komt. Of ze zitten volgend jaar weer met hetzelfde probleem, ja. denk ik dan. Het zou vermoedelijk heel ingewikkeld zijn. Zoals de inspecteur altijd zegt, nooit meteen betalen. Check even de ombudsdienst. En ga het laten onderzoeken natuurlijk. Want voor je het weet is er toch een fout gebeurd. Dus dat soort vragen daarvoor kan je altijd even bij de inspecteur langs. Die weet dat meestal wel. Ben jij die weldoener? <laughs> nee, nee, nee, nee. nee. Zou je zoiets ooit doen? Ja, denk het wel. Als ik... Maar ja, je kent de toedracht niet van dat verhaal natuurlijk. Heb je het al eens gedaan? Iemand geld gegeven en ja? nooit meer teruggevraagd? Ja. ja, absoluut. Ja, niet je kinderen, hè? <laughs> uh, ja, nee, dan niet. <laughs> maar zo, jawel, jawel. Ja, natuurlijk wel bedelaars en dat soort dingen. Ja, oké, okay, ja, dat zijn kleine bedragen, maar zo echt een grote? Zo'n groot bedrag, nee. Heb het gedaan, jij wel? Nee, zo'n groot bedrag ook nog niet. Nee, ja. Maar mocht het nodig zijn, mocht iemand het nodig hebben met de goede reden, ze zijn welkom. Oei oei. Niet allemaal tegelijk, hè? Man. Ja, niet allemaal tegelijk, hè? Dit oh. is Miley Cyrus nieuw. zo'n reactie. Peter, die uh, liever anoniem wil blijven voor de rest. En al die andere sukkelaars in ons land, wie is daar de weldoener voor? Die 17.000 euro. Klopt. Mooi verhaal, maar toch iets om te onderzoeken. Hoe kan je 17.000 euro moeten betalen voor een energiefactuur? Dat is ja. een natuurlijk. Goed, goedemorgen Wat mag je inbrengen? En wat mag je niet inbrengen? verband met de belastingen natuurlijk. Dat weet de inspecteur ook. Heel de week geeft hij antwoord op jouw belastingsvragen. Ik las onder andere iets over... Uh, ja, zo laadpalen. Mag je dat uh, ja, inbrengen? Blijkbaar meer dan uh, vroeger. Of het niet helemaal, of het waar is of niet, dat hoor je vanaf negen uur. Maar vroeger waren er geen laadpalen. <lacht> dus ja, je zou ja. meer kunnen inbrengen. Goed gezien. Maar, maar het is toch meer, hè? Maar het is, het is goed nieuws, het is oh, positief. Ja. Ik is wel. Uh, we spelen straks punto punto met de A van... Alles was vroeger beter. <lacht> nee, dat, dat zou kunnen. Of met de A van ABBA... Bijvoorbeeld, maar dat is voor zometeen zien. Als je nog wil meespelen, kan je appen, punto, punto in de app van Radio 2. Maar het kan ook anders en iemand heeft de code gekraakt. Over twee minuten hoor je hem. Te goed zit goed, mits een half uur werk. Gustav Proeft ruikt, bekijkt, hoort en voelt het leven op zijn manier. Zondag praat hij erover met Christel van Dijk. Radio 2 Zintuigen. Zondag om 9 uur bij Radio 2.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 Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera. Per trovare de juiste antwoord. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Tuurlijk kom je een beetje dichter bij de radio nu, want we spelen met Nicolaas Sergiant uit Rousselaren. Nicola, goedemorgen. Uit Lichtervelde. Uit Lichtervelde. Excuseer dat uit het Rousselaren was. Uit Lichtervelde, bij deze regeltie. Dag Nicolaas. Ik zeg... ben Peter, Kim en Charlotte. Hallo. Een heel goedemorgen. Jij verzamelt glazen. Alle soorten bierglazen. Dus als de mensen die kunnen zorgen, hoe ze dat doen, maar ze moeten wel weten dat ze een goede staat moeten zijn en dat er minstens zes stuks moeten van zijn. Hopla. Hoeveel is... heb je er zo? Heel veel, een zoge Mijn vrouw wordt bijna gek. <laughs> bijna <Nee>. of helemaal. <laughs> bijna. Sowieso een meervoud van zes komt goed. Zeg Nicola, het ding is, normaal moet je een appje sturen of een mail sturen om mee te spelen met dit spel. Jij hebt de code gekraakt, want wat heb jij gedaan? Ik heb gebeld, dat is echt. Hopla. Dus zo kan het en ook. Dat, en iemand van jullie, heeft, uh, iemand die aan de receptie zat, heeft uh, mijn naam genoteerd van het nummer. En dan hebben uh, zij gezegd, mijn maar antwoord geven En heb ik een paar dagen later het gekregen dat ik zeker een het op ging komen. Zo so, zijn wij. we voelt... bellen terug. Het voelt als 1983, maar het doet zoveel deugd. Heerlijk. Nicola, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan en mee drie juiste antwoorden. Dan krijg je die exclusieve ook. Speel snel. Dat reken ik op. En passen als je het niet weet. <laughs> ja, het is wel maar eentje. Niet per zes, sorry hè. Ja, oké. Okay. We beginnen met de A. De A van ABBA, maar het is niet ABBA. Welke A is rood en kweken in hoogstraten? In hoogstraten, pas. Welke B lijkt op tennis, maar speel je met een pluimpje? Met een pluimpje? En welke Welke C draagt een hoed en is een aardvijand van een indiaan? Een cowboy. Welke D is een synoniem voor vaak? Uh, Dekhoof. De, de, de, de. Ja, ja, ja, komt eens goed. Ja. Het begon een beetje moeilijk. was misschien een beetje door de stress. Welke A is rood en kweken ze in de hoogstraten? Dat was gewoon een aardbei of aardbeien. Uh. De B lijkt op tennis, maar speel je met een pluimpje was inderdaad badminton. De cowboy is de aardvijand van de indianen met een hoedje. En dan synoniem voor vaak was dikwijls. Konto, konto. Het is gelukt, Nicola. Nou, Goed, Mag ik nog de route voorbrengen? Doen. Oké, okay, aan mijn heen, schiefdokter en gezien. Mindy Barrett, Emilio Faber, Esi en Annalena Pintijn. Het is bij deze allemaal. We zijn zeker aan het blijven. Goed, verder er to. Zeg morgen zelf mee en win jouw goede morgen morgen Winnen is belangrijker dan deelnemen. Abba. En een van die dancing queens is Bea Maris in Zoutleeuw. Die is wakker aan het worden met drie vriendinnen in Oostende. Geniet, geniet van de kust Bea. Hoogstraten, na na na na na Hoogstraten aardbeien. Ja, het zat dan nog eens in de showbook, het antwoord van ja, net. Maar ja. Ah, kan gebeuren... Wij begren. gooien met tips zonder dat jullie het weten. Even met Bram gooien. Goedemorgen Bram. Goedemorgen. Ja, gisteren een prachtige dag. Meer dan 25 graden, blote benendag. Hoe is Jak. het vandaag? Ja, vandaag is het ietsje minder. We zijn 1 juni. Vandaag begint de weerkundige zomer. En die zomer begint met veel wolken op de meeste plaatsen. In de loop van de dag gaat het wel zonniger worden. Behalve dan aan zee en in het noordwesten. Daar gaat die bewolking toch wel heel lang bij verplakken, vrees ik. Geen 25 graden meer vandaag zoals gisteren. Maar nog wel altijd 1 of 22 graden in het binnenland. 15 graden aan zee. Bij, ja, opnieuw die goed voelbare wind uit het noordoosten. En vooral aan zee kan die opnieuw vrij krachtig gaan waaien. Ook vanavond en vannacht verwachten we opnieuw wat meer wolken. En op die manier ja, starten we morgen ja, toch wel grijs op de meeste plaatsen. In de loop van de dag komt de zon er dan wel opnieuw door in het binnenland. Aan zee blijven opnieuw die wolken wat langer plakken. Bij temperaturen morgen zo tussen 20 en 22 graden. Dus het blijft al bij al wel zacht. Aan zee daar maar 14 graden met opnieuw die noordoostenwind. Het weekend dat ziet er top uit. We krijgen veel zon, enkel wat stapelwolkjes en Temperaturen, rond 3 of 24 graden. Ja, en mm. ook begin volgende week blijft het nog altijd droog. En zonnig regen is nog altijd niet in zicht. Nee, maar door die ellendige... De noot, de weer. Ja, die de maakt noot. het fris. Ja, ja, zee, ja. Zeker aan zee. zee ja. De zeker krijgt het echt hard te verduren. Ja, mm. ja veel ja, respect klopt, klopt. voor de mensen daar. Zeg maar, uh, uh, ik heb nog een vraagje voor jou. Wat wens jij voor Niels de Stadbader? Wat wens je liefst voor later? En ik heb Later. Ja, heb jij iets liefs dat je wenst voor hem later? Uh, pooh, een, uh, een gezond leven, dat, dat vind ik het belangrijkste van al. Oh, Zo cliché. Ja, dank je, Bram. Ja. Mooi, mooi. Ja, Bram, dank je wel, man. Ik wens je nog een ja, heel mooie gedaan, dag vooral. Nee. Ja. Wat liefs wens jij uh, later voor Niels? Deel dat even in de app van Radio 2. Zometeen gaan we de wensen doorbrengen, toch? Zeker. En nu een van de vreemdste liedjes van Clouseau. Goedemorgen. En Kim Radio 2. Allee, goed liedje hè, maar zo. Een beetje raar. Het bestaat niet hè, oh. Bolt Jawel, jawel. Jawel, ja, wel, jawel. Wat lief je later voor Niels, nu in de app van Radio 2. Zometeen brieven we het allemaal door. Dit is Cluzo, goedemorgen. Waar ik zo van hou. De vrouwen zijn hier goed gebouwd als wat me bezig houdt. Welkom in het Maar weet u, als het aan mij lag, dan werd de prijs verlaagd. De zwenties spreken Sventies, dat is volstrekt normaal. En wie het niet gewend is, gebruikt gebarentaal. Welkom in. Svend die bolt vraagt dan onze koning waar hij Paola vond. Welkom in het land. Ja, het was een parking. Ja, welkom in het Toch raar hè? Welkom in het Een parking ergens in Nederland. Ja. Bolt, Cluzo, zometeen het nieuws uit jouw buurt. Het is half acht, eerst krijg je Charlotte Krul. Goedemorgen. Vanaf vandaag kunnen dronken bestuurders sneller hun rijbewijs verliezen voor twee weken. Dat gebeurt vanaf nu al met 1,2 promille alcohol in het bloed. Tot nu toe was dat met anderhalve promille. En afgelopen lente was uitzonderlijk nat. Het is de tweede natste lente sinds 1991. De afgelopen twee weken waren wel zeer droog. Maar tijdens de maanden maart en april regende het vaak en veel. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. De Gentse schepen Sofie Brakke wil dat er een nationale zwarte lijst komt... voor onruststokers in recreatiedomeinen. Het voorbije weekend had een groep jongeren voor overlast gezorgd... in Gent in de Blaarmeersen. Maar voor een zwarte lijst is er blijkbaar nog geen wettelijke basis. Dus gaat stad Gent overleggen nu... met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. De provincie doet dat wel en beweert daar ook een juridische basis voor te hebben. Maar dat wordt heel stevig in twijfel getrokken... Dus net om die onduidelijkheid uit de weg te remmen, vinden we dat eigenlijk de federale overheid en minister Verlinde... hier toch wel moet tussenkomen, klaarheid moet scheppen. En als die niet kan worden geboden... dan moet er een nieuw wettelijk kader komen... om zo'n toegangsgebod mogelijk te maken. Ondertussen moeten bezoekers van provinciale domeinen... waar je kan zwemmen wel al hun identiteitskaart tonen... aan de ingang in Oost-Vlaanderen. In het Gentse havengebied van de Noord-Seaport... staan 3000 vacatures open. Dat is 60% meer dan zes jaar geleden... en blijkt uit een onderzoek van ondernemers... ...organisatie VOCA en de Vereniging van Havenbedrijven. Dat de vraag naar arbeidskrachten zo fel is gestegen... ...komt omdat er veel pensioneringen zijn geweest... ...en omdat de bedrijven gegroeid zijn. Er is vooral vraag naar technische profielen. Het overgrote deel van de bedrijven zegt... ...dat de eisen om werkkrachten te selecteren verlaagd zijn... ...zo zijn het juiste diploma of ervaring vaak geen vereiste meer. En ook de taal speelt minder een rol... want de bedrijven recruteren ook in het buitenland, zo klinkt het. Drie jongeren van 15 uit sint marthe zijn opgepakt... nadat ze vorige week in Blankenbergen mensen hadden bedreigd met een vuurwapen. Tot twee maal toe in dezelfde nacht in twee verschillende straten. Ze bedreigden toevallige passanten en waren uit op geld. De drie worden verdacht van diefstal met geweld... en staan nu ter beschikking van de jeugdrechter in Oost-Vlaanderen. En in Lokeren is... Een van de trouwste medewerkers van het politiekorps met pensioen gegaan op negenjarige leeftijd. Het gaat om de politiehond Bart, die na zes jaar dienst op rust gesteld wordt. En hij heeft uh, enkele memorabele interventies meegemaakt. Dat zegt zijn baasje Benny Verkouteren van politiezone Lokeren. Ik denk aan uh, voetbalwedstrijden waar dat uh, in mindere tijden van Lokeren supporters toch wel intenties hadden terreinbestormingen te doen. Daar heeft hij uh, zichzelf kunnen bewijzen door iedereen mooi achteruit te kunnen drijven. Ook een paar keer uh, collega's goed uit de nood geholpen. Wij zijn hem nu aan het omscholen tot uh, volwaardig gezinshond. Uh, daar maakt hij geen enkel probleem van. Dus uh, zowel met mezelf als met mijn kinderen doet hij dat van Fantastisch. En ik denk dat hij wel gaat genieten van zijn oude dag. En als afscheidscadeau kreeg politiehond Bart nog een ergonomisch kussen mee... want hij heeft intussen last van artrozen. Mooi weer vandaag. Deze ochtend nog bewolkt. Het klaart wel snel uit. Lokaal temperaturen tot 20 graden. Het hangt wat af van hoe hard de wind blaast. Die blijft ons ambeteren, ook vandaag vanuit het noorden. Morgen en het weekend blijven zonnig verlopen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws. Het is een donderdagochtend. Het is plots een beetje grijs buiten. En de problemen, ja, wel wat hè Mona? Ja, inderdaad. Een uh, goede ochtendspits op donderdag. Richting Antwerpen is dat een half uur bij vanaf Haastonk. Want bij Kruijbeke is de rechterijstrook dicht door een ongeval. Ook wat aanschuiven tussen Brecht en Sint-Job. Meer dan een half uur al vanaf Massenhoven. En twintig minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpsterring naar Gent verlies je een half uur van Antwerpen-Noord. Tot de Kennedy-tunnel richting Brussel ook al vrij druk met uh, aanschuiven schuiven tot 20 minuten vanaf Aalst vanaf Mechelen-Zuid, tussen Tieltwingen en Holsbeek, vanaf Heverlee en op de E429 in Halle op de E411 is het wel opvallend druk vanochtend met een half uur bij vanaf Overijzen. en op de ring rond Brussel beginnen we traag maar gestaag op de binnenring 10 minuten bij van Groot tot in Grimbergen en op de buitenring 10 minuten in Waterloo maken we zo meteen helemaal goed met live muziek en ik heb nog zoveel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 Kijk mee van, aha. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ja, dat kan ik pas morgen, morgenochtend uh, verklappen. Tussen half acht en acht rond deze tijd. Dan gaan we het verklappen. Het is, um, we kennen het alle twee, het is indrukwekkend. Ja. Het is niet grappig. Nee, absoluut niet. Het is wel heel mooi. Het is, ja, mooi, ja. Het is uh, ja, een lang verhaal. Intussen is Niels de, is de mooi, Stadbader ja. de studio aan het afbreken. Dan Goeiemorgen. Morgen. Goeiemorgen. Ja hoor, we vroegen dan net ook nog van, ja welk liefst wens je Niels toe voor later van het liedje natuurlijk. En ik heb nog voor later. Van Niels de Stelsbader en Kenny B. Kenny goedemorgen. Goedemorgen. En goedemorgen Niels. Goedemorgen. We hebben heel veel reactie binnen gekregen. Is dat? Ja. Heel veel dames Lieke zegt bijvoorbeeld. Ook al is het niet bij muziek, ik wens hem veel respect en uh, dat iedereen hem met respect behandelt. Want van al die bagger, daar wordt niemand vrolijk van. En zo is het lieke. Inge de Jager zegt: ik wens jou gewoon een heel fijne zomer. Kathleen Piers zegt: liefs meske, veel geluk en uh, een krullenbol of negen. Dit is wat ik bedoel. Ik heb dat waarschijnlijk Antwerpen verkeerd Antwerpen ze uitgesproken. Je probeert West-Vlaams na te doen. Dat mag je dus nooit doen. Ja, maar Kathleen... Dat, is zoals, dat is zoals ik die Suriname zou dat mag je nooit doen. Je mag doen als je het goed doet. Ja, ja oké. Okay. Maar oh. Kathleen typt het zo, dus sorry. Eh, als ze typeert ook het... zo. Dat dus ook ah, nog is zo. Maar kijk, uh, uh, liefst Quinn. Dus lift. G en H door elkaar. Oké, okay, goed. Er is ook <laughs> nog vele erbij uit Londen heel veel. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen allemaal. Wat voor liefst wens jij Niels toe? Uh, een fijn vrouwke en een uh, lieve baby en heel veel liefst en liefde voor later. Bam. Hopla. Weet je daar iets mee? En allemaal op dezelfde dag. <laughs> het wordt een drukke vandaag. Het wordt een drukke. Komt goed. Dankjewel. je wel lief. Dankjewel hoor. Blijf luisteren, veel. zo Zometeen gaan, uh, gaan ze ook live spelen. Ja, uh, nu ook al prachtig bezoek. Kijk en luister mee in de app van Radio 2 of op VRT1. Want de makers van de song zijn hier. Ja, Kenny B. Want ik dacht altijd dat Kenny B was. Kom ik daar nu toch bij? Um, ja, nee. Het, het is Kenny B. Het wordt in het Engels uitgesproken. Doen we het gewoon uh, zo. Kenneth, is, Kenneth is een Engelse naam. Maar in Nederland hebben ze, we zeggen ze nog steeds B. En ik, uh, ik zou mensen niet willen opleggen hoe ze me moeten noemen. Nee. Als Kenny maar ervoor staat. Kenny B, Kenny B, Kenny. Hebben jullie niet overwogen om het dan Niels D en Kenny B te, te doen voor deze song? Ik vind het wel klinken. <lacht> maar ik ben wel zijn Kenny BFF. Oeh. Oh, mooi. Oh. Snap je? Oh. Mooi, mooi. Echt een bromance. Ja, mensen <laughs> ff, Als mensen denken van maar die Kenny, Kenny B, ik ken die ergens van. En wel, tuurlijk ken je die van onder andere. En ik praat Nederlands met me. Ja, lekker. Even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij, dat wij vanavond samen kijken. waar was dat dan? de <laughs> oh. En daarna samen op Latour Eiffel. Ja, wat is er ooit gebeurd op Latour Eiffel nog, Kenny? Wat zei je? Wat is er ooit gebeurd dan op die Latour Eiffel? Uh, helemaal niks. Ja, jammer. Dat is een slecht Ik was nog nooit in Parijs toen ik het niet Ben je er intussen al geweest? Ja, ik moest een programma doen voor, voor een andere radiostation. Dus ik, ik ben er wel geweest. Dan wel. En ik, ik vond het heel mooi, maar niet zo mooi zoals ik het in mijn hoofd had toen. Vallo. Maar het is nog steeds stad van de liefde. Ik vind het geweldig. Zo het mooi. Mooie plek. Zeg trouw Niels de Stadsbelder. Correct. Uh, dank je wel voor het kaartje. Ja. Ik heb een kaartje gekregen. Kan je hey. ook zien. Een kaartje Aha. waar Kenny en Niels samen op staan. En achter hem stond er Hey Peter, omdat je elke dag... <laughs> Zoveel mensen blij maakt. Liefst voor later. Achjeblieft. Ik voel iets opkomen. Ja, persoonlijk thuis bezorgd met de post. Allee, bedankt voor mijn kaartje. Ik vond het ook heel mooi. Nou, wacht, wacht, wacht. Heb wacht. je haar kaart gehad? Nee, ik heb niks gehad. Nee, ja, Ik ook niet. Hey, maar Kenny, zij staat toch op jouw lijst? Jij ging haar sturen. Dat was de bedoeling. Ja. Ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja dat... En waarom heb jij mij dan niet gestuurd? Het ja, ja, ja. Is, ja, is, ja, is voor later. Maar ik heb trouwens ook de week ervoor een liedje voor u gezongen. Ik had toch niet... Allee, ja, dat is toch ja, ja. waar? Ja, heeft uh, vlinders, vlinders in mijn maar ja, speciaal ja. kwit nu vroeg naar hier gereden. Ja, maar het is ja. voor Kim van Ons. Ik zeg, ja, maar dan kom ik. Ja, allee. Goh, dat is dan zo weer uitleggen, hè. Dat is wel waar, hè? Ik kan ook zeggen, het is eigenlijk wel goed dat uh, Niels mijn adres niet heeft, hè. Oh. <laughs> Ja, dat wil zeggen dat wij hè, elkaar niet zo heel goed kennen. Hè. Nee, maar ga ik het naar een adres Nee. <laughs> en afspreken op het held is ook een ding natuurlijk. De zong, liefst voor later, hè, moeten we het over hebben. Ja. Zou dit een zomerheet kunnen worden, vraag ik me al heel de tijd af. En wel, dat weten we vanmorgen al. We gaan een gevaarlijk experiment doen, jongens. Oeh. Ja. Het gebeurt uh, nadat jullie je live hebben gezongen, over een minuut of vijf. Ja, jullie gaan hem live spelen. Gaan jullie ook samen optreden in de zomer? Het ik hoop is het. sowieso de bedoeling dat ja. ik een paar keer Kenny mee naartoe ga nemen. En het is ook de bedoeling dat ik een paar keer met jou mee ga naar ja. Nederland. Ja. Ja. Dus dat is wel de bedoeling, ja. die hey, zijn echt eigenlijk wel een prachtige combinatie, vind, vind je? Ik. Ja, toch wel. Ga ze er een beetje, een beetje ja. netjes bij zitten. Ja? Ja. <laughs> maar hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Hoe dachten jullie, ja, dit gaan we samen doen? Ga jij dat vertellen? Kies maar. Doe jij het eerste deel van het verhaal, dan zal ik het tweede doen. Zeg eerst hoe ik bij jou ben terechtgekomen. Ja. Oké, okay, ik, uh, ik kreeg een verzoek om samen met Niels te schrijven. En uh, toen hebben we afspraak gemaakt in de studio. En, maar... En toen ging het helemaal mis. Toen ging het helemaal mis. Okay. Want uh, ik had zoiets van... Uh, ik zou graag maar Kenny je nummer schrijven. Yeah. We hadden afgesproken op een plaats en dus dreef in de Sint-Jansdreef in... Hilversum, bleek dat ik in de Sint-Jansreef in Den bos moest zijn. En dat is dus echt ver van elkaar. Dus ik was een uur te laat. Ja. Maar het beste kwam nog. Ik kwam aan. Ik dacht, oh, ik was slecht in eerste indruk. Kan dat wel tellen. Maar hij was er zelf nog niet. Want hij had zich vergist van een uur. Zijn manager ja. had gebeld. Kenny moet nu vertrekken. Ja. En bij het, bij het weggaan heeft hij dus zijn afvalcontainer, die ja. er nog stond, was hij vergeten om ver gereden, ja. heel de voorkant van zijn auto. Ja. Dus hij is aangekomen met, met een halve auto. En, en ik ben, ja. Maar, dus ja, aangename kennismaking. Ja, er is, dus, de rest is geschieden. Toen heb je beloofd: van als dit een goed liedje wordt, kan je, je auto repareren. Ja. Het is een, het is, ik vind het een heel goede song en jullie gaan hem zo meteen ook live doen. Jullie mogen intussen al even naar, uh, even naar het, het podium Even gaan zingen? Ja, ja, doe maar okay, even goed. het Als je tijd hebt. Zometeen moet je terugkeren, natuurlijk. Lieve mensen, neem vooral de app van Radio 2 erbij. Luister en kijk mee naar VRT1 en deel vooral je gevoel bij de live-versie van de song ja, ik kom eraan. Van, van Niels en Kenny. Ken Niels was ook goed geweest natuurlijk. Wat ja, moeten we weten over een song? Het gaat over liefs voor later. De tekst spreekt voor zich. Ja, wat vind je ervan? En kan het een zomerhit worden? Wat denk je? Oh, ja, maar jij zegt dat eigenlijk bij heel veel liedjes, dus ik ben nu helemaal in de war. Er zijn zoveel kandidaten. Ja, binnenkort maar ik vind begin... het wel goed, ik vind het wel echt goed. Binnenkort begint het allemaal, dan moet je misschien even een top 3 maken van de songs die kans maken, wat denk je? Afspraak. Ja, Oké, okay, neem de app erbij, zet hem luid en kijk mee op VRT1. Wat vind je van de live versie van Liefs voor Later? Boys, het is aan jullie. Ik zoek de slijtel naar je hart, ik ben gevallen voor jou Ik ben gevallen voor jou En je jij... kan altijd op mijn baan als het tegenzit. Voor elke traan heb ik een lach Ik ben gevallen voor jou Ik ben gevallen voor jou Roep maar wat je wil, je mag me alles vragen Het zijn de vlinders die ik voel, ik denk alleen en ik heb nog zoveel liefs voor later Ik zou een toekomst met je willen En het liefst vandaag beginnen Ik heb nog zoveel liefs voor later Maar ik zet nu al mijn zinnen op vandaag Hopeloos verliefd, ik had het nooit verwacht Maar het heeft me hier gebracht Ik ben gevallen voor jou ik denk gevallen voor jou En ik zal altijd van je houden als het tegen zit Dan kan je opvertrouwen met je ogen dicht Jij en ik Ik doe alles voor jou Roep maar wat je wil, je mag me alles vragen Het zijn de blinders die ik voel, ik denk alleen aan jou En ik heb nog zoveel liefs voor later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 Ik denk alleen aan jou. En ik heb nog zoveel liefst voor later. Ik zal mijn toekomst met je willen. En het liefst vandaag beginnen. Ik heb nog zoveel liefst voor later. Maar ik zet nu al mijn zinnen op vandaag. vandaag. Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Live-versie van Niels de Stadbader en Kenny B van Liefs voor later. Ja, het zit wel goed, en hoe meer het hoort. Hoe harder je in je oren kruipt, komen er zeer, ja, zeer mooie reacties binnen. We zijn terug in de studio intussen. Kijk zeker even mee. Wat, uh, wat hebben ze allemaal gestuurd? Jan uh, Koemelk zegt bijvoorbeeld... Vlaanderen zal vallen voor jullie gegarandeerd een zomerhit. Daan zegt... Ik word er heel blij van... Uh, ja, echt fantastisch. Zomerhit 2023, sowieso een topduo. Nancy Lavaert, wauw, wat een mooi swingend nummer, word ik helemaal blij van. Janna Spriet zegt super superleuk nummer, meer van dit en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is echt heel positief. Ja, het voelt ook onwaarschijnlijk goed. Liefst voor later, bij ons horen en zie je Niels de Stadswater en Kenny B. Hoe goed zou dat zijn, opnieuw een Zomerhit, Niels? Dat zou heel tof zijn. Meer nog, wist je dat de finale van Zomerhit? Is andere ik heb het op de verkeerde. Jij ja, uh, oh, uh, bent hier toch in de studio ja, geweest? Ja, het is de eerste keer dat ik hier kom? Pardon. De finale, nee. ik weet dat. De finale is op 19 augustus. Kim, wat is er op 19 augustus? Jij ja, als mijn pennenvriendin moet dat weten. Uh, dan Inderdaad. ben jij jarig. Correct. Dat wordt ik 35. Het is echt ah. dus kenny, Hoe cool zou dat zijn dat wij dit jaar zomer het Voor mijn 35 e verjaardag en jou 23. 23ste, denk ik, hè? 23ste. Ja. <laughs> nu, uh, we kunnen dat nog weten voor acht uur. Ah ja? Ja, we hebben een klein wetenschappelijk experiment. We hopen dat alles goed gaat. Want we hebben iemand die liefst voor later kan voorspellen. Je hoort en ziet nu in de app van uh, Radio 2 en ook op VRT1 zie je Marion. Marion, goedemorgen. Heel goedemorgen. Ja, Marion heeft al 26 jaar een winkel in Antwerpen waar ze de normaal kaarten legt. Uh, wat doen die kaarten, Marion? Die zeggen eigenlijk de situatie, hoe het nu is. Of je kunt op het laatste tijd vragen stellen naar de toekomst of hoe iets kan worden opgelost. Okay. Ja. Ja. Dus wij kunnen gewoon vragen stellen naar de toekomst toe. We gaan dat toch even uh, proberen. Helemaal. Wat denken jullie jongens? Okay. Leuk. Ja, leuk. Um, we gaan beginnen met een, uh, met een eenvoudige vraag. Een, een algemene vraag. Hoeveel kinderen zal Niels de Stadsbader ba later krijgen? Eigenlijk Niels de Stadsvader eigenlijk. Hè? In dit geval later, vader. Even kijken. Oh. Ze legt haar Maai, Ik nu. dacht dat kaart een kind was. Ik ging zeggen dat wordt, dat, ah. wordt, dat, ah. wordt, dat wordt een ja. drukke periode Is wordt. Hij aan het liggen. <laughs> Uh, de, ring, de ring ligt links, dus er is momenteel geen of een slechte relatie in uh, zijn leven. Oh. Er, komt, er komt uiteindelijk een nieuwe vrouw en er wordt echt over nagedacht. In het begin zal het wat moeilijk gaan, maar er komen er twee. Er komen twee kinderen, dames en yeah. heren. komt het goed, dat onthoud ik. Dat is wel goed. Oké, okay. okay. even een vraagje. Uh, Kenny, heb jij een vraagje voor uh, Marion? Hoeveel kindjes ga ik nog krijgen? Oh, ik heb nu een andere meneer aan de telefoon. Nog. Ja, okay. ja doe maar. Ik heb het idee dat er al een kindje is. Ja, dat klopt. Hey. Oké. Okay. Uh, uiteindelijk komt er nog een klein meisje. Serieus? Oh, los ja. zeker? Wordt dit uitgezonden? Ja, <laughs> dit is live. Ja, dat, ja, dat weet ik. Oh, oh my god. Nee. Ja, en het gaat... Dat wordt ook een hele mooie periode. Want dan is ook alles in balans. Ja, het komt allemaal goed. En uh, hoe ja. lang uh, duurt dat nog voordat voor dat zou gebeuren? Een jaar? Binnen tien jaar? Er moet eerst een goede overbrugging komen. Meer stabiliteit. Ja, ja het wankelt overal. Komt de relatie moet goed groeien, doorgroeien. Moet meer doorgesproken worden. Ja. Moet, ik krijg nog een relatie dus. Komt goed. Ja, ja maar die moet je... De, de, daar moet eerst een stuk stabiliteit komen, want je hebt nogal de neiging om... Uh... Niet zeggen. Niet zeggen, nee, nee. <lacht> zeg Marion, de belangrijkste vraag ja. die we vanmorgen willen stellen natuurlijk. Uh, ze hebben een song uitgebracht, Liefs voor Later. We willen uh -huh. absoluut weten, wordt Liefs voor Later de zomerhit van 2023? De kaarten worden geschud. Spannend al. Worden gelegd. Dan weten we het eigenlijk nu al, hè. Alleen, ja. We het is een liedje waar uh, iedereen zich happy in gaat voelen. Ja? Die een, een wat mindere tijd achter de rug hebben. Het maakt blij. De vis is altijd een gelukskaart. Zoals de kooikarpers bij de Chinezen. Uh, de ooievaar uh, geeft aan dat het zelfs in Nederland nog een hit kan worden. Oh. Oh. Het kan uh, zelfs nog in een andere taal vertaald worden. Ja, je doet het hartstikke goed. Maar wordt Prima. het de zomerhit 2023, Marion? ja, ja. ja. Okay. Voilà, het wordt een meezinger van hier tot overmorgen. is ja. alright. Volgens mij geregeld, hier. Ja. Zeg maar, en zou het niet kunnen dat dat kindje van u Kenny niet... dat uiteindelijk onze nieuwe single is? Want die hebben samen ook gemaakt, hè? Waarschijnlijk wordt het mijn beetje, Ik hoop het voor jou. Ja, daar daar, daar zal ze het over Want hebben. Als er echt nog een kind wordt, dan mag ik dan beter worden... Het zou Je toch ben, mooi ja, okay. zijn. Nee, dan de, Je bent al vier keer Peter. Ja, ik weet het, maar nog niet daar. Pater. Nog niet in Nederland. Je mag het ook. <laughs> ik, zie, ik zie de toekomst heel goed voor jullie. Blijf vooral nog even zitten, jongens. Hé, hey, dankjewel hè, voor de kaarten. Dankjewel. super Dag. Dag Marion. Dit is Gwen Stefani. What a family. How did this go by? Now it's so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 Zometeen nog meer Niels en Kenny, die blijven gezellig zitten, want Kenny B wil nog iets belangrijks met je delen. Je hebt sowieso een mening in mij gedacht. Elke dag elk weer, Radio 2. Goedemorgen, het is exact 8 uur. Veertien is nieuws met Charlotte Kroon. Goedemorgen.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 Bij een verkeersongeval zijn gisteravond op de E40 ter hoogte van Snellichem twee mannen omgekomen. Ze zaten in een auto die in de richting van Brussel reed. De auto raakte de middenberm, werd daardoor tegen een brugpijler gecatapulteerd en kwam ondersteboven te liggen. De slachtoffers zijn een 36-jarige man en een 25-jarige man. Zo'n 140 werknemers van het bedrijf ASK Romein uit Mallen in de provincie Antwerpen zijn hun werk definitief kwijt. Het Nederlandse staalconstructiebedrijf ging vorige maand failliet en zocht een overnemer, maar geen enkele kandidaat bood genoeg geld. En dat nieuws komt hard aan, zegt Tim Swaans van de Christelijke Vakbond. Een groot deel van het personeel was reeds aan het zien naar ander werk, maar een aantal mensen hadden echt wel gehoopt op een overname. We moeten nu eerst een soort van psychologische barrière gaan overwinnen. en Dat proces zal bij de ene net iets sneller verlopen dan bij de andere. Er is veel te doen rond de namen van enkele veroordeelde reuzegommers. Zij kregen vorige week werkstraffen en boetes voor de dood van student Sandadia. De meeste media hebben de namen van die leden van de studentenclub niet bekendgemaakt, maar online circuleren ze wel al langer. En gisteren zette ACID een video online waarin hij vier namen noemt. Het filmpje is intussen offline gehaald.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 Al maar meer mensen kopen tweedehands elektrotoestellen in kringloopwinkels. Vorig jaar werden meer dan 400.000 exemplaren verkocht. Vooral kleine huishoud- en verzorgingstoestellen. En dat is de helft meer dan in 2021. Recupel verzamelt en recycleert toestellen en roept nu op om er nog meer binnen te brengen. Dat zegt Stijn Ombelet. Vandaag is het zo dat er meer dan 50 miljoen ongebruikte toestellen in onze huizen liggen. Dat is enorm veel. En We willen een oproep doen om die toch niet te lang te laten rondslingeren. Want die kwaliteit gaat er ook niet op vooruit. Zelfs als je een toestel niet gebruikt, verslijt het. Dus breng het binnen bij een van onze inzamelpunten en wij zorgen ervoor dat het terechtkomt in de kringloopwinkel. Wat niet meer herbruikbaar is, dat gaan we dan recycleren en houden we er de grondstoffen uit waarvan dan opnieuw toestellen kunnen gemaakt worden. En FC Sevilla heeft opnieuw de Euro Europa League voetbal gewonnen al voor de zevende keer. In de finale gisteravond versloeg het AS Roma uit Italië. Het werd 1-1 maar Sevilla won uiteindelijk naast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 Volgende week woensdag spelen Fiorentina en West Ham United... de finale van de Conference League. En op zaterdag 10 juni is er de Champions League finale... tussen Inter Milan en Manchester City. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Drie jongeren van 15 uit Sint-Martens-Latum... zijn opgepakt voor het bedreigen van mensen met een vuurwapen. En Gent wil dat er federaal werk wordt gemaakt... van een zwarte lijst voor onruststokers in de recreatiedomeinen... want het wettelijke kader ontbreekt daar momenteel voor. De ochtend is nog bewolkt en winderig vandaag. De wind... Die blijft, de wolken die verdwijnen dan, want het wordt zonnig overdag bij maxima van 18-19 graden in Oost-Vlaanderen. Meer nieuws uit de regio is er voor over een half uur en al te vinden in de app van Weer Nieuws. Doe maar even de vijf over acht problemen op de weg, Mona. Het is wel wat. Ja, inderdaad. Een drukke ochtendspits met files tot 20 minuten richting Antwerpen. Vanaf Haastonk is dat ook zo. Want bij Kruipeken is de rechterij Strook dicht door een ongeval. Uit alle andere richtingen dus 20 minuten aanschuiven. Enkel op de E313. Vanaf Massenhoven daar een half uur bij. Op de Antwerpse ring naar Gent ook 20 minuten extra. Van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Brussel aanschuiven tot 25 minuten. Vanaf Aalst, vanaf Mechelen-Zuid tussen Tiltwingen en Holspeken vanaf Bertum en op de E429 in Halle. Wel opvallend druk deze ochtend op de E411 vanaf Afoverijsse. Dat komt doorwerken en daar verlies je nu 40 minuten. Op de binnenring rond Brussel eerst een kwartier aanschuiven... van Woutersbrakel tot Huizingen. Verder op 20 minuten van Grootbeigaarde tot in Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten extra in Waterloo. En op de E313 richting Lummen vertraag je nu 10 minuten... tussen Geel-Oost en Tessenderlo doorwerken.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 Allee, ook, ik denk dat mensen ook gaan schrikken. Hij is 61, maar hij ziet er zo 30 uit of zo. Maar ik was dan gewoon aan het tellen dat jij tegen 60 ook nog eentje kan hebben. Nee. morgen. Nee. Het gaat ook niet meer. Je hebt nog tien jaar tijd voor eentje. Oeh, het gaat niet meer. Het gaat niet meer. Het is... Uh... Oeh, weg. Ja, de leidingen zijn... Uh... Dat is <laughs> ja, zoiets eigenlijk wel, ja. Dus uh, het hoeft ook niet meer. Het is goed geweest. Goedemorgen. Right Nou van Janet Jackson, het is tien over acht. ik heb Je hebt nooit genoeg liefst voor later, tuurlijk niet. Hey, hey, hey. goedemorgen morgen. Je donderdag begint. We hebben ze hier nog hoor, de twee: Niels de stadbader en Kenny B. En het mooie is, het is jullie eerste interview samen. Yes. Correct. Hoe valt het mee tot nu toe, Kenny? Ik vind het geweldig, ik vind het mooi om bij jullie hier te zijn. <coughs> ik zie allemaal lieve vriendelijke mensen hier. Dat dus, um... bedoelt er eigenlijk tussen ons. Oh, tussen ons. Wat een stofdaggoeverend. <laughs> ja, mag ik dat, mag dat Hij nog, lacht nog niet aan mijn moppen. Dat is nee, nee, nee. het probleem. Hij nee. vindt mijn moppen nog niet Ik, leuk. ik vind jouw moppen geweldig. Nee, dat is niet waar. gaat. hij lacht, je niet lacht ook niet aan mijn moppen. Ja, maar nee, elke keer als ik een mop... Het gaat goed komen. En het, ja, het kan ook zijn dat dat niet komt dat je daarmee lacht. Hè. Er zijn wat? ook zo mensen, hè. Wat, wat zei je? Dat, dat met zijn moppen lacht. Ja, ik dus heb gehoord een... dat hij heel grappig is. Dus, ja. Ja. Ja. ja, maar weet je wat... Dat... Heel goede woordmopjes Wat, wat ja. zeg je dan altijd? Als ik een mop maak, dan zeg je altijd hetzelfde. Dan doe je haha. En dan zeg ik, ja, maar je vindt het niet grappig. En dan zeg ik, nou ja... En dan zeg je altijd, dat noemen ze nu een belgemop. Nee, ik, dat is echt ah, nee ik, ik stel mijn lach uit. Dus eerst zeg ik haha, maar dat vind ik dan zelf grappig. <lacht> <lacht> en dan gaan we ja. uh, uitbundig lachen, toch jij ja, en ik. Ja. Maar we hebben nog werk. Maar het is tot hiertoe heel fijn. Ja. Nou goed, het is vandaag donderdag 1 uur. <lacht> het is een nieuwe maand. De dag dat je hoorde op radio 2 dat zat de chauffeurs sneller een rijbewijs kwijtraken. Uh, beetje zo'n. En 20 graden ongeveer, dus dat is wel goed. En morgen hebben we iets heel bijzonders. Ik ben er nog niet uit. Tussen half acht en acht. Het wordt indrukwekkend. Toen ik het nieuws hoorde, was ik daar wel van onder de indruk. Ik ook, ja. En ik denk dat veel mensen onder de indruk gaan zijn. Ja, ik denk, uh, ja, jij ook trouwens, Niels. Ja. Het is echt geen mop. Het is, het is zeer straf. Morgen tussen half acht en acht, luister naar goedemorgenmorgen. Het is de moeite. Is het met Bart Kuil te maken? Van de hitsingel Wat is jouw geheim Wat is jouw geheim Het heeft met muziek te maken ja. Maar het is vanmorgen allemaal Kenny, um, je bent hier nu toch, je bent een populaire zanger Intussen ook in België Dus het wordt tijd om jou even een beetje misschien onpopulair te maken Mijn gedacht Sorry hè Mijn gedacht Jongens, ja. wie had ja, dat verwacht Mijn gedacht Ja, net heeft Marion al gezegd dat jullie de zomerhit van 2023 hebben. Maar je hebt een heel duidelijke gedacht, lieve mensen, zet hem luider. Hmm. Hmm. Wat is jouw gedacht, Kenny? <kwijls> nou, ik, uh, ik. Ik vind dat mensen die zichzelf dierenliefhebber noemen. en vervolgens uh, dieren opsluiten in een kooi om ze dan te bewonderen. vind ik eigenlijk uh, dierenbeulen. Ja, max concreet? Nou, ik vind dat dieren, dieren in vrijheid moeten leven. En als ik zeg ik hou van een kanarie, dan moet ik hem in de natuur moeten gaan bewonderen. Maar ik kan hem niet opsluiten in een kooi en ik kijk er even naar, een paar minuten per dag. En voor de rest zit het dier daar. Als je weet hoe die dieren eigenlijk in de, in de vrije natuur leven, dan is het voor zo'n dier heeft, is het een ellendig leven. Wat vind je cool. dan bijvoorbeeld van, van het concept van een dierentuin? Um, ik snap dat kinderen dat leuk vinden en nu word ik heel erg ik, ik, ik, ik, ik raak mijn populariteit kwijt. Ja, dat is onszelf, Nee, maar dat is de bedoeling van jullie toch? Dat ik iets moet zeggen waardoor ik niet meer zo populair. ben. Uh, nee, ik vind een dierentuin... Kijk, je hebt de olifant in een dierentuin. En je weet, olifanten die, die, die leven vrij in de natuur. Die lopen kilometers. Die hebben hun eigen leven. Geen enkel dier is gemaakt om in een dierentuin te, te, te leven. Vogels in... Ook al heb je nog zulke gro gro grote uh, uh, uh, uh, kooien of hokken waar ze blijven. Maar het, blijf, het is geen natuur. Mm. Dus uh, uh, ik, ik, um, ik wil de mensen met de dierentuin wil ik niet, niet um, uh, ja in een kwaad daglicht plaatsen. maar nee. ik, ik, als het aan mij ligt, zou ik zeggen alle dieren vrij en als je dieren wil zien, dan ga je ze lekker spotten in de natuur. Bedeel eens even in de, de app van Radio 2, jouw mening is welkom natuurlijk. Je hebt ook dieren, toch uh, allez, je hebt een hond, Niel. <laughs> nee, ik snap ja, maar, de, de maar... link met een olifant en een hond, dat is, dat is helemaal hetzelfde Pet. Nee, maar vooral duidelijkheid, want ik, ik volg u voor een heel groot stuk, maar uh, Nona, mijn hondje, ja. Die, is, die wordt volgende week 9. En die is wel heel gelukkig bij mij, maar ik sluit die niet op. Ik ga er vaak mee wandelen. Mm -hmm. Maar die zit wel in de zetels samen naar FC de Kampioen te kijken s'avonds. Maar dat is oké, toch? Ja, maar dat is oké. Okay, ja, ja, okay, als je, je je hond in het, in het wild loslaat, gaat hij dood. Want die, Sowieso. die kan niet meer. Als ik die ja. bij de Olifant steek, Ja, die, die kan niet meer. Maar vooral dat je, dat je me allez, dat je er goed voor zorgt maar dat je hem naar FC de Kampioen laat kijken, dat vind ik toch een, Dat is een beetje mishandeling. Nee, gaan. Kijk jij nog elke avond? Dat is zeker. Echt? Ja, ik zal niet de enige zijn. Nee. Maar ja, natuurlijk. Maar niet de afleveringen met me. Ja, nee, dat vallen. weet ik niet, Osma. De FC de Campione is een, een heel populaire reeks hier in Vlaanderen waar ik zelf mee heb meegespeeld. Ja. Kijk daar ook zelf naar. Maar niet, de afleveringen die ik niet meedoe. Dus, dus als je erin meedoet, sla je die over. Ja, toch dat is een beetje raar. Je kunt toch moeilijk elke avond naar jezelf zitten zien, dat is een beetje, beetje raar. Hè? Ja, dat is alsof je nu in een auto zit en dat gaat alleen maar zoveel liefs. Ja, ja maar dus... sowieso vanochtend in de sowieso. auto. We wijken een beetje af, maar de showbiz-primeur van de ochtend is toch wel dat Niels de Stadbader elke avond naar de FC de Kampioenen kijkt. Maar iedereen hè, Maar dat, ja, dat heeft al veel gezegd, toch? Ik wist Ik niet. hoor jou alleen maar over FC de Kampioenen praten. Ja. Maar goed, dus vooral de dieren. Als je een echte dierenliefhebber bent, dan steek je ze niet in een kooi. Jouw mening, de app van Radio 2. Doe maar nu. En ja. me Blijf toch goed, hè? Blijf ja, toch goed. Stafgoed, stafgoed. Hij heet staf, vandaar. Jij ja, lacht you. weer niet. Mooie, ja, we mooie. Dit is Gustaf, ja. Not good enough Then you came into my life And you changed my Try to break Gustav, because of you, blijft zo'n goeie. Kan ook nog de zomerheet worden van 2023. Zeker. Maar misschien toffe mens ook. Van? Toffe, toffe mens ook. Heerlijk, Gustav. Lieve man. Ja, fantastisch. Ja, absoluut. We waren even bezig over de kampioenen, over heel veel dingen, lieve mensen. Kijk rust even mee. Niels en Kenny B, nog bij ons in de studio. Dus er is een WhatsApp-groep zelfs, van FC de Kampioenen. Ja. Dat, dat heeft Meteor of Guga Baul blijkbaar ooit verteld. Wat doen jullie in de WhatsApp-groep, want jij zit daar ook bij, uh, Niels? Ja, klopt. Ik heb dat samen met Laurent, met Google, opgericht ooit En dan zijn onderweg nog een paar collega's bijgekomen die ook heel grote fans zijn. Thibonais, die Song, Connor Rousseau zitten er allemaal in. Hmm. En het idee is dus: als je ergens iets. Je bent ergens en je ziet iets dat je doet denken aan de kampioenen. Bijvoorbeeld, je zit op een restaurant en je bestelt een tiramisu. Dan trek je een foto van die tiramisu. Dan stuur je die in de groep. En dan zie je: Connor, wij aan het typen. Ja, om de snelste te zijn. En dan moet je zeggen: dat is tiramisu. Tiramisu. Ja... Yeah. mensen die de kampioen. Dat is een Kijk, scène, ja, ja, ja, ja, ja. We hebben ooit zelfs meegedaan aan het Vlaams Kampioenschap FC de Kampioenen. En we zijn derdes geworden. Am oh, wow. ja. Straf. Maar Straf. we wijken af, natuurlijk. We af, want we waren bezig over dieren. Echte dierliefhebbers vindt Kenny B. Die steek je niet in een kooi. Eh, of dierliefhebbers niet, de dieren steken die niet ja. in een kooi. Ja. Kom komen wat reacties binnen. François Vermeulen heeft een papegaai, zegt, maar die zit niet opgesloten in een kooi. Die vliegt vrij rond in mijn huis. De Dat is wel mensen... groot. Euh, mijn huis ja. is klein, hè? maar goed. Ik snap hem wel. Uh, maar Nick van Bekelaar zegt... Canaries gaan ook niet overleven in de natuur, volgens mij. D dan weet ik niet waar die Canaries vandaan komen. Want de kanaries de, de komen... Oorspronkelijk uit de natuur. Maar als, als je kijkt, als je een vogeltje hebt en die is alleen maar jou gewend, dan kan hij straks niet meer in de natuur. Dus ik, ik, ik kan hem wel begrijpen, maar dan kan hij niet binnen thuis. Denk ja. ik. Jo Vos stelt ook nog een vraag: en wat met shows met roofvogels en zo? Het zou ook verboden moeten worden? Nee, ik wil niet dat mensen hun sport worden afgepakt. Ik, het is alleen maar mijn mening. Roofvogels horen niet met mensen om te gaan. Mm -hmm. Ja. Ja, er zijn natuurlijk inderdaad op dit moment heel veel dieren die dan eh, gedomesticeerd ja. zijn, waar je, ja. waar je eigenlijk niks meer mee kan. Dus kan je niet de honden de en katten, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar als, kijk, we maken het zelf voor de dieren onmogelijk om terug te gaan naar de natuur. Als ze allemaal blikjes voeding krijgen en alles, dat kunnen ze op een gegeven moment niet meer in de natuur. Nee. Dat snap ik ook wel. Maar die mensen moeten eens proberen om zichzelf op te sluiten in een, in een huis met allerlei lekkere eten en alles erop en eraan. Maar je mag niet naar buiten.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 Het is 5 voor half negen. Goedemorgen, Kenny B, en Niels de Stadsbaalder bij ons uh, op Radio 2. En die Kenny die gelooft zijn oren niet. Waarom zet jij nu twee koptelefoons op, ja, Kenny? Ja. <lacht> ja, laat maar. <lacht> dat, dat was Die <lacht> mag de microfoon nemen hoor. Dat hmm. was een mooi zicht trouwens. Maar we zijn al heel de ochtend over de kampioenen bezig plots ook. Ja. Sorry, Kenny. Ik ken ze ook, ik ken de boek. Ja, bij deze. Je gaat heel de zomer met Niels op, uh, op Trot. Dus kan je op Trot gaan? Op trot gaan. Op stap, op op op op pad. stap gaan. Op zwier. Ja, op de boer op. Ja, op, op de boer op, op pad gaan, maar wat zei je net? Waarom gaan jullie altijd op de boer? Vraag ik ook altijd af. Ik, ik weet niet wat het is. De boer op gaan. De boer op gaan. Maar dat hmm. zeggen jullie ook niet. Nou, jullie. Dan ga ik nu heel Nederland lopen vertegenwoordigen. Ik wil zeggen: <lacht> <lacht> ga op pad. Op pad. Ja, op pad. Ja. Op pad ja. We gaan samen maar hij zet dus op trot. Op trot, dat moet ik. Dat thuis... komt van het woord trottoir. Want je wandelt op een stoep. We oh, gaan het is een, trot ja, ja, geen een globe trotter. trotter. Ja, ja, Glo trotter Oké, okay, goed. Even afronden hier. <laughs> Goedemorgen. Ja, want we hadden een duidelijke dag, natuurlijk van Kenny. Die zei: van, Als dierliefhebber steek je geen dieren in een kooi. Françoise, goeiemorgen. Goedemorgen, morgen. Françoise Vermeuren uit Borsbeek. Wat heb jij rondvliegen? Ik heb een lorie van de Blauwe Bergen rondvliegen in huis. een papegaai. Ja. Ah ja. Een papegaai. Ja, okay. die je Plankendaal eten kan geven uit zo'n potje. Zo eentje. Oh, dat klinkt als een dierenliefhebber. Ja, ja, ja. helemaal. En die vliegt ja. overal vrij rond in heel je huis? Uh, ja, ja. En maar die dan... gaat overal mee rond in huis. En die slaapt bij ons s'avonds. Ah. En die zit s morgens naast ons in de zetel. Oh. En, doe, ja. en uh, waar doet dat dan, Kaka? <laughs> en Pipi? Um, ik, uh, wij hebben die dag geleerd... om die daar op commando op een potje te doen. Ma. Wat denk je, Kenny? Wat vind je hiervan? Ik, ik hoor hier iemand die ontzettend veel van haar... Uh, papegaai houdt. Uh, en dat snap ik ook wel. Ik heb gewoon eens gezegd... dierenbeul, uh, maar... Um, uw huis zal waarschijnlijk niet groot genoeg zijn. En ondertussen denkt die papegaai... Nee. dat hij daar thuis hoort bij jou. En, en mm. dat is maar, ook, maar goed ook. Maar mijn stelling was gewoon dat... Ik denk dat hij. Die... En woont hij daar alleen bij jou? Heb ik je maar één papegaai? een man, kind. Ja, ja, dat wel. Ja, ja dat en wel. Dat, dat moet je zien als een man die alleen woont... en van alles heeft dan geen vrouw. Want ik denk <lacht> dat zo'n papegaai ook <lacht> denkt van ja... <lacht> zeg maar, François, mag ik mag eens iets vragen? Stel dat jullie ja. bijvoorbeeld gaan fietsen. Neem je dat mee ja. op je schouder? Nee, dat niet. Maar uh, als wij gaan, als wij gaan uh, op vakantie gaan... Dan huren wij dan een appartement. Want zij gaan niet meer met de vliegers. Want zij kan niet goed alleen blijven. Dus wij nemen haar mee in de auto. Amai, ja, maar dat is wel heel veel. Het is wel heel ja, dat is heel veel. Dat, dat is lief. Dat, dat snap ik ook wel. Dat ze ja. oprecht van, van zo'n dier houdt. Alleen, aan, ik, denk, ik denk dat, dat zo'n papegaai zich toch beter zou voelen bij zijn eigen familie. In het bos. En misschien ook nog kindjes zou krijgen. Dan moet, moet François in de natuur gaan wonen. Dat is ja, ook een, ook een ja, ja. mogelijkheid. Dan we er. De... Ja, maar ik snap je wel. En, en ik vind wel dat, ja. dat u heel lief bent voor die papagaaien. Dat wel. François, dankjewel voor je reactie. Heel fijne ochtend en de groeten aan de papagaaien. Dankjewel. Blazekje Ja, daar konden we mee afsluiten, denk ik al. Niels de stadsbader. Dankjewel dat je er was. Kenny, dankjewel dat je er was. Dankjewel voor je mening ook. En veel succes. En wie weet wordt jullie song wel de zomerhit van dit jaar. Maar het kan ook nog deze worden: het wordt een harde, harde strijd.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 met jou aan Wat is wat? Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Liefste, kom hier en vertel het mij Ja, zo meteen, want uh, dan is er nieuws uit jouw buurt Intussen al 1 over half 9, het belangrijkste nieuws Goedemorgen. Vorig jaar werden meer dan 400.000 tweedehands elektrotoestellen verkocht. Dat is de helft meer dan in 2021. Recupel dat alles verzamelt en recycleert, roept op om nog meer toestellen binnen te brengen. En vanaf vandaag zijn dronken bestuurders sneller hun rijbewijs kwijt voor twee weken. Dat gebeurt vanaf nu al met 1,2 promille alcohol in plaats van 1,5 promille in het bloed. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. Gent dringt aan op een nationale zwarte lijst voor onruststokers... die voor problemen zorgen in recreatiedomeinen. Daar is nu geen wettelijke basis voor, zo zeggen ze. De stad gaat overleggen met minister van Binnenlandse Zaken... Annelies Verlinde. Het voorbije weekend had een groep jongeren voor overlast gezorgd... in de Blaarmeersen in Gent. Het stadsbestuur neemt al heel wat maatregelen... om de veiligheid daar te bewaken. Maar volgens de bevoegde schepen is het juridisch niet vanzelfsprekend. ...om mensen de toegang te weigeren op delen van het openbare domein. En daarom wil ze op federaal niveau pleiten... ...voor een juridische basis voor zo'n toegangsverbod.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 Ervaring zijn vaak geen vereisten meer. En ook de taal speelt minder een rol... want de bedrijven recruteren steeds vaker in het buitenland. Drie jongeren van 15 uit sint maarten zijn opgepakt... nadat ze vorige week in Blankenbergen tot twee keer toe mensen hadden bedreigd met een vuurwapen. Ze bedreigden toevallige passanten, ze waren uit op geld. Jan Maartens van de politie van Blankenbergen. In de eerste keer uh, was er sprake van uh, bedreigingen waarbij dat er geld werd afgegeven. De tweede keer is er een poging geweest uh, om die mensen te doen stoppen. Maar daar is er geen sprake van die stam. Maar De daders zijn op het ogenblik van de feiten zelf gevlucht... Uh, en dan zijn we eigenlijk intensief beginnen zoeken uh, met alles wat wij voor handen hadden. De drie worden verdacht van diefstal met geweld en staan nu ter beschikking van de jeugdrechter in Oost-Vlaanderen. En in Lokeren is een van de trouwste medewerkers van de politie met pensioen gegaan op negenjarige leeftijd. Het gaat om de politiehond Bart die na zes jaar dienst rust krijgt. Hij heeft een memorabel aantal interventies meegemaakt, zo zegt zijn baasje Benny Verkouteren van de politie Lokeren.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 En op zijn pensioensfeest kreeg Bart een lekker stukje taart. Je moet de foto maar eens gaan bekijken in de app van VRT Nieuws. Deze donderdag brengt zon. Het klaart uit met temperaturen rond de 19 graden. Inclusief matige noordwind. Morgen van hetzelfde. Twee, uh, en in het weekend stijgt dan de temperatuur weer 2 tot 23 graden dan. Dat was het het allemaal even bij onze vrienden van VRT Nieuws. 4 over half 9 in tussen Mona, waar staan ze? Richting Antwerpen staan ze. 20 minuten schuif je aan vanaf Haasdonk. Ook vanaf Brecht, van Oelichem tot in Ranst op de E34. En op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. Wel nog een half uur aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen Noord tot de Kennedy-tunnel. En ook richting Brussel 20 minuten bij, vanaf Aflegem, vanaf Mechelen Zuid. Tussen Deeltwingen en Holsberg Vanaf Bertem en op de E429 in Halle. Wel opvallend de drukker op de E411 vanaf Overijse. Dat komt doorwerken en je verliest er tot 40 minuten. Op de binnenring rond Brussel geen ongevallen. Wel een kwartier aanschuiven van Woutersbrakel tot Huizingen. Verder op een half uur van Groot bijgaarde tot Intervuren. En ook op de buitenring geen ongevallen. Wel een half uur file van Waterloo tot Saventem. Zorgeloos op reis met VAB pechverhelping, Ook voor je motorhome. Tegenwoordig kan alles op de energiemarkt. Dus automatisch alle tarieven en promoties vergelijken ook. Met Dune Switch. Ontdek het op dune.energy.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 Jouw leven, jouw plannen, jouw belegging. KBC beweegt met je mee. Nog voor 9 uur hoor je hier het geheim van Paul Rouland, juwelier in Denderaautum. en ooit een grote Vlaamse zanger. Wat heeft hij meegemaakt met koningin Fabiola? Over een minuut of vier. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2: There was a time. When nothing would last allemaal gaan gebeuren? Ik denk het. Er wordt veel over gepraat, hè? Ik voel het. Ja, Reggie heeft het al een beetje aangegeven. Ja, ja, hij geeft het niet helemaal toe, maar ik denk echt dat Linda gaat terugkomen en ik denk dat heel veel mensen daar blij om gaan zijn. Bij back, to, back to the 80s, 90s, en Elise stond Linda backstage, Backstage. Even mee staan praten, zo. Die heeft nooit gezegd van, ja, ja, we gaan terugkeren, maar ze zei wel van, ja, ik ben zachtjes aan weer aan het proberen. Het gaat goed. Of het gaat toch beter alleszins? Ik ben gewoon ook vooral al blij dat het beter met haar gaat. Dat is echt, hè? Wat een Ja, haal. echt waar, want ja, ik snap het wel. Lieve mensen, kijk even mee in de app van Radio 2. En luister vooral, want dit wordt een heel mooi moment. Mensen die de hete zomer van 1978 hebben meegemaakt, kennen misschien ook dit liedje. Ik hield van mijn dorpje, zoals het vroeger was. Het was een dikke hit voor Paul Roeland. Paul Roeland woont tegenwoordig in de Molenstraat in Denderhouten. Hij heeft daar een juwelierszaak. En een luisteraar vertelde ons... Ga een keer daar naartoe. Die mens heeft een fantastisch verhaal. En wel, daarom hebben wij... Die is Sot van molenstraten en je ziet Margot van de regio op dit moment in de app van Radio 2 bij Paul Roelan staan. Zo ziet hij er tegenwoordig uit. Geweldig en met de platen in... Oh, schiet er om te zien. Margot vertelt ons alles. Ja, wel, ik ben heel blij dat ik naar deze molenstraat ben afgezakt in Denderhouten bij Paul Roeland, die wordt dit jaar 70 jaar. En hij had een heel bloeiende, succesvolle carrière als Vlaamse zanger van 1970 tot 1989. Maar Paul, in 1989 heb je gezegd, ik stop ermee en ik ga fulltime juwelier worden. Waarom toch? Ja, ik heb altijd graag gezongen, moet ik zeggen. Ik zing zelfs nog altijd graag, maar uh, ja, ik deed op een bepaald moment uh, twee beroepen. Namelijk uh, zanger en juwelier. Want uh, ik noemde mezelf de zanger-juwelier, Paul Roeland. Uh, ik deed het alle twee graag, maar uh, het werd op een moment nogal veel. Want uh, overdag was ik bezig in de winkel en s'avonds en s'nachts was ik gaan optreden. Dus ik zag mijn gezin heel weinig, heel weinig. Uh, terwijl mijn kinderen groot werden. En uh, op een bepaald moment had ik dat daar toch wel moeilijk mee... om ja. um, uh, um zo moeten verder te leven. En uh, heb ik de knoop doorgehakt en heb ik gezegd... Uh, kijk, uh, het zingen laat ik achterwege... En uh, ik ga alleen nog voor de juwelierszaak. Maar vandaag, als je een micro ziet, krijg je nog altijd de kriebels. Hè? Ja, ik ben uh, echt blij om uh, hier nog eens uh, mijn ding te kunnen doen. Ja, en je hebt in de loop der jaren ook alles bijgehouden. Hè? Het ligt hier voor ons uh, mappen met fanboekjes. Dat was vroeger een ding, een drie maandelijks fanbad. Platen, krantenartikels uh, die je hebt bijgehouden. En een van de zotste dingen die je eigenlijk hebt meegemaakt, uh, Paul, is dat je het tot de favoriete playlist van koningin Fabiola hebt geschopt. Ja, dat was voor mij een totale verrassing. Want uh, er was een interview met uh, Luthard Simons uh, op Radio 2. De radiokoningin van toen. Ja, en zeker. En uh, ze, de koningin mocht uh, vijf uh, voorkeurenliedjes uh, naar voren brengen. En een van die vijf liedjes was Neem eens een kind bij de hand van Paul Roeland. En uh, daar was ik uh, enorm blij mee. Uh, ik vond het zelfs een eer. Ja, absoluut. Maar je hebt de koningin nooit zelf gehoord. Het was eigenlijk Jimmy Frey die jou belde om te zeggen... Hey, Paul, je hebt ja. het hier gedaan, hè? Uh, Jimmy Frey die zei... Kijk, weet je het al? Je bent uh, bij die vijf liedjes. Dus uh, hij had het al vernomen waarschijnlijk. En ik wist totaal van niks. Dus uh, ja, ik was enorm blij om uh, dat te mogen meemaken als zanger. Je glundert er nog altijd van. In een van die artikels staat Paul dat het, ooit, dat het jouw grote droom was om je nog lang te zullen herinnerd worden met een bepaald nummer. Ik denk, ik ben er eigenlijk vrij zeker van dat dat gelukt is, want mijn dorpje dat is vandaag nog altijd een grote hit. Ik heb het gisteren voor het eerst gehoord, want je bent van voor mijn generatie, dus sorry daarvoor. Maar sindsdien zit het echt in mijn hoofd. Ja, uh, het leeft eigenlijk na 45 jaar, want dit jaar is het 45 jaar geleden dat ik het liedje heb uitgebracht. En uh, het blijft verder leven hier in Denderhouten, maar ook in de omliggende gemeenten. Als er zo ergens een feest is in de buurt, ja, dan uh, wordt dat plaatje nog eens uh, gedraaid. En de mensen, uh, die, die, die zingen er gewoon mee. Ja, want de boodschap van het lied is gewoon supermooi. Hè? Het is de liefde voor uw eigen dorp. Ja, en dat heb ik graag bezongen omdat ik hier altijd graag gewoond heb... Ik hou van de mensen die hier wonen. Ik heb hier zo'n mooie herinneringen. Um, ja, ik koester dat eigenlijk. En daarom ben ik ook blij dat, dat ik dat zou kunnen doorgeven... aan uh, mijn kinderen, mijn kleinkinderen... of de mensen die achter mij hier komen. Zodat het dorpsgevoel nog vele jaren mag behouden blijven. Hier niet alleen, maar ook over heel Vlaanderen. Zeg Paul, ik zie daar een gitaar staan. Zou je het eventueel zien zitten om zo nog een, keer een klein stukje... zoals vroeger... ...van mijn dorp te spelen. Kijk, ja, hij gaat dat doen. Hij, dra hij draagt de gitaar rond zijn hals. Okay. Je, ziet, je ziet, je moet het niet uh, lang vragen. Nee. <laughs> Oké, okay. drie, twee, één. Ik van mijn dorpje... ...zoals het vroeger was... Want ik voelde me geborgen in de rust van elke dag. We zingen, ik hield van de dorpjes. Hij is het nog altijd niet verleerd. Ik stel voor. Zo'n grote hit dat we het ja. gewoon nog eens op de radio spelen. Peter en Kim, jullie zorgen daarvoor? We gaan dat regelen allemaal, sowieso. Je kan het zo meteen ook allemaal... Oei, momentje hoor. Um, Ja, je kan het zo meteen ook nog allemaal bekijken op Instagram. Maar we gaan het vooral spelen. Mijn dorpje van Paul Roeland. En de reden waarom dat hij dat toen uitgebracht heeft... Het was ook het jaar van het dorp 1978. Dus kijk, alles komt zo mooi samen. Van mijn dorpje, zoals het vroeger was Want ik voelde me geborgen In de rust van elke dag in van mijn dorpje, zoals het vroeger was Met alleen maar kleine zorgen er was hoeveel waar ik om ga. Ik zag de kinderen toen nog spelen. Op de kasseien van de straat. Een boer de handen in zijn zakken. Genieten van de dageraad. De schaduw van de lindebomen. Kleurde het hart van het dorpsplein. Het is daar waar. Ik zo graag wonde het vijfde huisje ginds in de rijk. Ik hield van mijn dorpje, zoals het vroeger was. Want ik voelde me geborgen, in de rust van elke dag. Ik hield van mijn dorpje, zoals het vroeger was. Alleen maar kleine zorgen, er was zoveel waar ik om ga. Ik zag de mensen toen nog lachen, leefden een hartslag van elkaar. En op hun stoel tot lang na achten, begroeten ze elke wandelaar. Nu zie ik de stad hier binnen dringen. Boven de daken groeit ze aan, komt onze huisjes zomaar omringen, dus ons heen niet meer door ons raak, kielt van mijn dorpje, zoals het vroeger was, want ik voelde me geborgen. in de rust van elke dag. Geeld van mijn dorpje, zoals het vroeger was. Met alleen maar kleine zorgen, er was zoveel waar ik omga. Geeld van mijn dorpje, zoals het vroeger was. Want ik voelde me geborgen in de rust. Van elke dag ik hield van mijn dorpje, Zoals het vroeger was, met alleen maar kleine zorgen. Er was zoveel waar ik om had. Goedemorgen morgen bij de Peter en Kim. Neem eens een kind bij de hand, waar hij Paul Rouland er net over bezig was. Dat lievelingsliedje van Koningin Fabiola. Dat was trouwens een vertaling van een Frans liedje. Eén eens een kind bij de hand. Ga het zeker even opzoeken, allemaal. Beelden, zometeen bij Ed Goeiemorgenmorgen op Instagram. En nu beelden en geluid. Ach, ach, ach. Is het Ja? Yeah. dag. Dat was gisteren, maar vandaag zit ja, ja. hij <laughs> lange broek. Dag, inspecteur Sven. Ik heb uh, mijn lange broek toch weer aangetrokken, hoor. Jij moest even het geluidje van de belastingen hebben, maar het is een ander geluid geworden. Ja, mooi. Al die knopjes. <laughs> Vrolijk. Maar, inspecteur Sven, heel de week over de belastingen. Ja, klopt. Wat hoor je vanaf 9 uur? Wel, uh, dan kom ik nog één keer terug op die belastingpol die we hier hadden. Van, uh, doe je het zelf of niet die belastingen invullen? 58% van onze luisteraars hadden aangegeven dat ze het zelf doen. Alleen, daar sluipen al eens foutjes in. Daarover gaan we het uh, onder meer hebben. Wat kan je dan doen als je een fout maakt... Uh, hoe vergevingsgezind is de fiscus, Wel, dat valt blijkbaar nog wel mee. Uh -huh. Er zijn mensen die zeggen, ik krijg uh, soms later toch een attest binnen, ik moet dat nog toevoegen. Je kan tot één keer je uh, aangifte herzien, online. Okay. Een tweede keer gaat dat niet meer. Dan moet je echt contact opnemen met het belastingkantoor. Uh, als je nog iets hebt opgemerkt, een foute code of wat dan ook, doe dat dan ook. Uh, neem contact met het belastingkantoor, want dan toon je goede wil, en dat is belangrijk, want als je dan denkt van ja, ik ga het foutje laten staan, en, ja, dan zou je daar nadien toch wel eens naar Deelige gevolgen van kunnen hebben. Want er zijn, er zijn boetes die worden uitgedeeld soms. Dus let daar toch maar mee op. Het klinkt allemaal zeer ingewikkeld, maar ja. hij legt het zo meteen uit. Vanaf 9 uur, alle vragen in de app van Radio 2 natuurlijk. Is jouw belasting nu al ingevuld? Uh, nee, ik, uh, mijn man is zelfstandige, dus ik kan nog even wachten. Goed, hè? Goed gezien, hè? Luxe, <lacht> Luxe push. Goedemorgen, dit is het oh. wel. <lacht>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 Niets verandert, no worries, cares Regrets en misstreeks, their memories made. Who would have known how bitter, sweet this would taste? Never mind, I find someone like you. We hebben hem gevonden, het is Fendi. Radio 2. telt voor twee. Radio 2. Vergeet Barbara, de feel-good musical van Studio 100 met de hits van Wiltura. Ik een koffie, wakker blijven hè? Ik had niet gedacht dat ik zo hard ging moeten lachen. Prachtige eerbetoon aan Wiltura. E Fantastisch. Ik wil dat je die Barbara vergeet. Top show! Ga met Radio 2 naar Vergeet Barbara. Alle info op radio2.be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 Is toch Azalia, hè? De Belasting Special gaat door. Frankie vertelt zo over de aangifte die hij plots in zijn bus krijgt nadat zijn vader vorig jaar overleed.